Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben nog even in Vrijheid Radio. Leuk te luisteren tussen vier keer zoveel in de Vrijheid Radio. Maar dat is met Peter, Rick en Josi en ik. Mijn naam is Johan. En hoi uh, allemaal. Leuk het... Uh, Leuk dat jullie luisteren en uh, ja, goed, uh, ja, we hebben vorige week uh, beloofd dat we een streamer zou zijn. Ik had er speciaal voor die gelegenheid een pony uh, hier uh, kunnen zien, aangeschaft Maar uh, helaas, de beste man, uh, die, uh, die was het gewoon vergeten. <lacht> Hopelijk, ah, als, leuk, ja, als alles uh, goed is, komt hij volgende week, uh, als hij het niet vergeet. De man is ook weer mm -hmm. 60 plus, dus uh, <lacht> <lacht> bijna 60, sorry. Ja, dan word je een beetje vergeten. Maar goed, um, ja, we zitten hier lekker weer in onze schaalkelders. Uh, het einde van de wereld af te wachten. En uh, ja, we gaan... Uh, dit wordt weer gewoon de, gro de grote coronashow uh, deel 2. Ja. Nou, oh, ik zit helemaal goed hoor. Ik heb uh, mijn kast vol staan met de dus ik overleef het. Uh. Ik hoef gelukkig ik niet meer naar de situatie. Ik ik zit achter je. Ja. <laughs> ja. ja. Ik ben blij met mijn nieuwe uh, stand-up, met mijn nieuwe hot hang hangout, stream op Twitch. Ik ja. ga lekker met tijd en kwijt. Vertel even voor de mensen die geen genoeg van jou kunnen krijgen, ja. waar, waar kunnen ze toch vinden allemaal? Ja. Sinds het begin van de maand doe ik uh, iedere dag bijna uh, streamen Geven geef ik crypto's weg. Verschillende crypto's. praten een beetje over de prijs van crypto. Uh, Twitch.tv slash Oké. Okay. Nou. Dus Oké. Uh, ja. tien beste mensen. Ja, en uh, nou, je kunt uh, gewoon uh, tippen met uh, de gewone crypto's van Jossi uh, bij ons via tipbitcoin.cash. er uh, is een korte URL, die kun je hieronder in, in beeld zien dat is uh, ja slash uh, vrijradio en dan kun je een uh, kun je inbreken in onze uitzending met een kleine besproken boodschap uh, ja dan gaan we even naar uh, de over bitcoins en de staatsgolven toe uh, laten we gewoon beginnen met goud en olie ja uh, goud <laughs> zit bij mij op uh, 1629 dollar inmiddels ja, Bij Peter al op 1643 zat het hangt een beetje vanaf welke start je kijkt, ja. maar het beeld blijft ongeveer hetzelfde. Een paar dagen geleden was er nog een aardig balletje, dat dus zit zo rond de 1500, uh, en nu zit hij toch wel aardig wat hoger en het blijft wat school daaromheen Maar het is natuurlijk uh, nog een stuk hoger dan in vergelijking met vorig jaar toen het onder de 1300 zat. Oké, Ja, okay. ja de olie. De olie, die zit nu uh, ja, zit hier rond de 23 dollar per vat. Uh, en dat is heel erg laag, uh, want hij heeft wel rond de 60 gezeten. Ik maar een paar maanden terugkijken, dus ja. dat bo boven de 60 dollar nog. Nou, dat is heel lang zo geweest, ook bijvoorbeeld toen een beetje saaier. dus rond de 55, 60 dollar, zat een hele tijd. Want sinds die prijzenoorlog tussen de arabië en Rusland is het uh, vlees op de oliemarkt. Ja, en nu zit die dus een blind de aan. Die oorlog is er denk ik ook gekomen omdat het al zwak was, dus dan, dan vechten ze al om een kleinere koek. En dan proberen te kijken wie, wie dat stuk van die koek krijgt, en als het daar niet over een te worden, dan krijg je, het, krijg je dit soort dingen. Hm. Ik denk dat het al aan het vertragen was. Want je had natuurlijk, daarvoor ook al die geïnverteerde yield curve, dat is ook al zo'n tegen. Dat was nog helemaal voordat er sprake was van uh, pandemie enzo. Dat is natuurlijk ook al uh, ja, dit, dit dateert ook wel van voor, uh, van voor dat het überhaupt over de hele wereld verspreid was, hè? Ja, de, de, de Bitcoin die staat uh, nou ja op, bijna op 6100 uh, 100, uh, eurotjes uh, Deze week heeft hij een beetje geschommeld. Hij is zelfs nog 1500 uh, euro geweest. Het gaat uh, dan lekker een beetje op en neer. Ja, we hebben natuurlijk de, de drop gezien oh. hè, van, uh, van Bitcoin. Yeah. 100, oh, ja, er komt een berichtje binnen. Corona, corona, corona extra. Corona, corona, corona extra. Ik heb net niet kunnen zien van wie die was, maar... Ja. Uh, maar no. komt ook binnen, zie ik op Twitch. Oh, maar, um, uh, even denken, want, uh, over crypto en corona. Er uh, is natuurlijk uh, een, een speler, ja. een hele grote speler die ook Bitcoin bezit. Die heel erg door dat corona geraakt is, waardoor heel veel posities gesloten zijn, en is die prijs daardoor enorm gedaald. Maar... Voor bitcoin zelf zie ik niet echt een, een verslechterde. Ik, ik, ik heb het aangegeven om wat bitcoins te kopen in ieder geval. Want ik uh, zie het niet zozeer als iets wat bitcoin raakt, maar wel iets wat mensen die veel bitcoins bezitten raakt. Dus dat is voor die mensen heel vervelend. Die moeten nou hun bitcoins verkopen, maar dan ja, zijn ze voor ons echt aan het kopen. Zo zie ik het. Maar zou het niet zijn dat door die waar allerlei mensen in de problemen komen met een portefeuille en dan maar verkopen wat ze moeten verkopen. Want en, en je ziet eigenlijk toch dat, dat bitcoin ook gecorreleerd is aan de markt. Dat gelijk met de markt naar, gaat het naar beneden. Dus dat ja, ja, elkaar mee. Maar dat komt dus omdat dat verhaal wat ik al jaren al volhou, dat er dus vanaf april 2017 eh, enorme eh, posities zijn ingenomen door grote financiële instellingen, uh, die er nu inderdaad die markt. En sinds dat moment van die dat veel 2017 zie je dus ook dat crypto koersen onafhankelijk van elkaar toch eenzelfde beweging aannemen. De golf is altijd tegelijk omhoog, tegelijk omlaag. Terwijl voor die periode schoot het alle kanten op en dan de ene, de, de ene daar omhoog en de volgende dag de andere, En nu is dat veel meer gelijk. Dat komt volgens mij dus omdat die partijen die jij nou benoemt, benoem ik als één partij. En uh, voor hun heeft die coronacrisis wel degelijk gevolgen. En die moeten dus inderdaad allemaal gaan liquideren. Maar voor de gewone mens betekent die coronacrisis dat die hele dag thuis zit, waarschijnlijk alleen maar op het internet uh, dingen te doen. En uh, die hebben allemaal de kans nu om in plaats van dat ze iedere dag naar werk moeten om hun pensioen te, te betalen aan dit hypotheek, heeft de overheid gezegd, dus jullie moeten allemaal binnenzitten, die kunnen allemaal gaan uitvinden wat een bitcoin is. Dus, ja, maar die komen ook allemaal geld... Te, ja, als ze nog niets hebben, dan gaan ze natuurlijk niet verkopen. Maar ja, ik zou niet weten waar dat dan één partij zou zijn. Er zijn waarschijnlijk dus een, een heleboel dus, ja, hedge funds of, of initiële partijen. in En ook gewoon ook kleine beleggers. Als je wat bitcoin hebt en je hele aandelenportefeuille gaat omlaag... Ja, je moet al wat verkopen en je mag niet werken omdat je thuis moet zitten. Ja, dan, dan kan ik me je toch je bitcoin gaat nou, kopen. Maar voor die kleine belegger, ja oké. Okay, maar dat zijn dus niet zo... Uh... Dat, zij, dat ben ik dan, om het maar zo te zeggen. He, die in zijn bitcoin nou de helft verliest. Eh, van de een of de andere dag. Maar, eh, ja, echt veel mensen zijn er gewoon nog niet die daarin meedoen. Dus, euh, dit, bitcoin, ze vertellen juist verhaal dat de hele wereld de last heeft onder eh, corona. Dus moet ook de bitcoin omlaag. En ze hebben gewoon die controle dat ze dat dus kunnen doen. Want ze zitten nu bijna twee jaar euh, hun winst te maken in die cryptomarkten en die bitcoins die eruit komen kunnen ze dus gebruiken om dat verhaal te vertellen van uh, we gaan allemaal naar beneden. En ja, ik zie daar dus in dat het de kans juist is voor, voor die kleine belegger om nu te kopen. Omdat uh, veel van die financiële instellingen die allemaal margin calls krijgen, die ja veel verder, uh, he, waarvoor de hele wereldeconomie nu ineens is veranderd. Uh, ...die moet dus anders omgaan met een bitcoin... ...maar de persoon die gewoon thuis zit. ook uh, uh, is... kleine beleggertjes, daarvan is die kleine beleggertjes... ...die met Robin Hood, uh, die zaten ook met de hefboom van Twitter in Tesla... ...omdat het zo hard omhoog ging. Uh, die, uh, ja, Ik weet niet wat die allemaal gekocht hebben... ...maar ja, ik kan me voorstellen dat die ook van bitcoin gecharmeerd werd. Ik denk dat het sterke punt van bitcoin hoor, is... Dat, ...dat als die banken allemaal omkukelen... ...dan kan jij gaan delen bij zijn bank om je... ...om je geld, en dan uh, krijg je waarschijnlijk uh, 50 euro per week of zo uh, toegespeeld. En uh, dan kan je daar uh, 10 jaar op wachten. Maar bij bitcoin blijft het jouw bitcoin, dus is niet op een echte in te staan. Ik denk dat dat in deze tijden vooral ja, heel um, heel krachtig kan zijn. En, en aan de andere ja. kant, als het u... Uh, miljarden of biljoenen gaan printen van geld, ja dan heb je ook daar een bescherming tegen. Dus je bent eigenlijk heb je een bescherming tegen deflatie en inflatie net als met goud. Dus dat eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè. Hoewel je bij goud ook zag uh, dat dat bij die crisis dat al die funds... die kennelijk margin calls kregen, omdat alles naar beneden ging, ook hun goud verkochten, verkochten wat er wat er maar te verkopen was. Dus je zag ook goud en zilver omlaag gaan, alles ging lager. Ja. Mm -hmm. en dat zie je vaak voor een crisis Ja, maar het ging sneller op ik denk goud weer sneller op dat zie je nou goud is alweer opgeweerd en, maar dit wordt uh, ja. toch ook dit wordt ja, ook, ook ja, ja. ja dus de, dat soort dingen die komen gewoon sneller terug uh. dus dit is iemand die ontzettend veel geld verdient met speculatie op de Maar waarvoor die coronacrisis onverwacht komt ja. en, en en dit is de reactie daarop nou en dat is ja, ze zijn in mijn optie eventjes in de uitverkoop geweest. Want die persoon had zich een, een pauze gerekend. Moet dat ik maar zo zeggen, En dat kostte me toen even geld. Maar, maar nog een nog heel even iets anders. Je zit hier natuurlijk met een hartstikke mooie pruik op. Kan je nog even aan de luisteraar ja. uitleggen wat, wat, waarom dat is? Dat heeft ook met scripto te maken, hè? Ja, nou dat is een beetje de... Kijk, als je zo'n stream begint op Twitch, dan moet je natuurlijk iets doen. Hè? Want je kan, je, oh, je kan de hele dag gaan praten, maar waar praat je dan over en hoe praat je dan enigens over? Dus je moet iets een beetje in een, een verhaaltje verzinnen van wat er gaat gebeuren. En toen kwam ik precies op dat moment een zo zo'n token tegen, en dat is een SLP-token, op een blockchain van Bitcoin Cash. En uh, die hebben dus als uh, uh, motivatie achter de munt dat de hele wereld een wereld is, omdat het ja financieel helemaal uit de hand is gelopen nou dat is precies natuurlijk hoe dat ik in Libroland ben uitgekomen want ik roep al jaren dat die hele wereld een op is om het zo te zeggen dus nou ja ik had dat zo eens gelezen en het sprak mij al aan en toen ben ik op zoek gegaan naar mensen die daarmee bezig waren en toen heb ik gezegd wat ik van plan was en toen kreeg ik dus een hele zooi van die honk voor niks mm -hmm. miljoenen nou, oh, dus natuurlijk een leuk uh, marketingbudget voor mijn team. En ja, dan heb ik ook uh, naar, naar zo'n bruik gezocht, want dat is dus hun, hun look, zeg maar, is de clown. Dus heb ik een clowns en een rode neus, in dat moment. En ja, dat krijgt hopelijk wat meer te kijken, zodat ik het niet op zou zitten. Uh, ik heb er zelf dus niet zo'n probleem mee te bekijken, dus, uh, ja, Ik, dus, uh, ik ben een boze clown, hè. heb alles wat te kijken. Ja, ja, ja ja, uh, ik, uh, ik zal even een uh, voorbeeldje geven, hè. Uh, ik, ik heb wat uh, handtokens, je kan uh, zeg maar, met handtokens kun je tippen en dan kun je in de uitzendingen inbreken. Ik kan ondertussen even een vraag beantwoorden van iemand in Twitch die vraagt, iedereen kan tokens maken en wie zegt dat dat dan niet de reputatie van die chain schaadt, als daar alleen maar met hoek op te krijgen komt En dat is een zekere opzicht. Over ja, er waren in een hele korte tijd al 5000 FVP tokens gemaakt. Ja. Ik, ik heb had zitten kijken van welke tokens er onder andere al waren. Bijvoorbeeld je hebt een aantal uh, Epstein, Epstein did van Kill Himself tokens. Uh, maar je had ook bijvoorbeeld een uh, Naomi Brockwell please unmute me token. Hm. Dat iemand naar Crypto er is gestuurd omdat ze, omdat ze helemaal helemaal waar gaan had. Het is al een, een coronatoken, hè? Oh ja ja ja. ja, ja, ja, en het voor tokens en, en noem maar wel Alles hebben ze. Dat kan allemaal maken. Er, uh, ja? er is een groep met een coronatoken, want er zijn natuurlijk voor dus die tokens, bestaan er 1 miljoen verschillende, hè. Want er is dus, in de Algerie, als je die wil hebben, kan je maken om mee te geven. Komt ie, Jans? komt ie. Dit is een hond token. Ja, dit is een hond token. Nou, je hoort het in de, de stream ja, ja. Tot, we gaan verder ja ik was uh, wat zij nou gaat wat tegen. Uh, de, die corona -token, dat team dat gaat dan bij iedere dode door corona gaat ze één munt burlen en gaat er dan exact evenveel uitgebracht als mensen op de planeet oké okay. <laughs> nou, dat is nou je, dan je, die is dus. die niet steeds die die die die die hier ja, dat je, een die die die die die die die die het was een klein ruil maar, ja, nou ja. Want een meerderheid mensen vonden dat allemaal immoreel, en dat ze eigenlijk precies wat Spondel dus zegt. Er komt iemand met zo'n corona -token, en iedereen die doodgaat aan corona, vullen we één token. Nou, er zijn oude mensen dan alweer over de zij, En ja, gaat nou, de reputatie daar een stuk, maar ja. De reputatie is toch al slecht, want het is crypto geld. Dus als jij een schaap die elke dag naar de televisie kijkt, vertelt dat je geld verdient met crypto, dan ben je een crimineel. Dus die reputatie, van crypto dat gaat er pas verbeteren als mensen het nodig hebben in hun levensringen. Ja. Maar het is interessante is wel dat die dat zeg maar wel vrij accuraat weergeeft hoe de wat voor effect zoiets op de wereldeconomie heeft. Want hoe meer mensen de dood gaan, hoe meer geld er overblijft voor minder mensen, toch? Nou ja, iedereen ja. heeft één token. Hè? En, en, en, en als er dan mensen doodgaan, dan gaan ze er, er bijna ook de token. Oh, die wordt niet overgeheveld. Nee, die wordt dan gebullend. Je, je kunt niks, niks erven in Bitcoin, zeg maar. Althans, in, sorry, in, uh, in coronatoken. Nou, volgens mij, als iemand dus niet doodgaat aan corona... ...dan moet hij nog blijven bestaan. Maar ja, wij mensen zelf weer. Het zijn allemaal in die praatjes. Uh, uh, Waar komen die tokens vandaan? Van de mensen die ze nog niet gekleed hebben en dan zeggen ze ja, die burnen we alvast, maar als iemand zijn token heeft gekleed en hij gaat door aan corona dood, hoe ga jij ervoor zorgen dat die token wordt gebeurd? Dat zijn we niet, want het is een crypto-munt mm -hmm. iemand de zeggenschap heeft. Dus mm -hmm. ja, dat zijn allemaal van die, van die dingetjes. En die, die, de, de vraag is, vraag ik me dan altijd af, wie zie je dan? Zijn dat echt mensen die met crypto bezig zijn? Of zijn dat mensen die in het bankwezen zitten en ermee bezig zijn om crypto gewoon continu maar slecht voor de dag te laten komen? Begrijp dus je? Ja. Eigenlijk altijd maar lopen te, te... Want zo zijn er gewoon ontzettend veel mensen die betaald worden uh, voor, door banken om dit te... Hoe zeg je dat, te blokkeren of te stangen of... Ja. Ja, ja. Maar, ja, niet alleen bij banken, maar daar heb ik ook eens over verbaasd. Dan heb je de, de libertarische partij eh, gaat dan een kandidaat uitzoeken. En dan hebben ze een, een enorme dikke gast en een baard die gaat dan zijn spreektijd gebruiken om naakt op het podium een liedje te gaan zingen ofzo. En dat denk ik ook altijd van, ja, zijn het nou niet gewoon geluid die ingehuurd zijn om de hele zaak ridiculous te maken? Ja, Furman um, ja. ook nog bij de Democraten. En bij de Republikeinen zelfs uh, dingetje gedaan, hè. De... En bij zijn eigen ponypartij, ja, Ook nog, ja, dus, uh, ja. Die is niet ingeoord, die is altijd zo. Maar we kunnen het volgende ja. week aan hem vragen als hij er is, hè. Ja, ja of, ik, ik, of die is ingehuurd door de, door, de, door de CIA, hè, om daar de ja, libertarische nou. partij voor te willen zet, zet, zet dat dan bij de vraag, hè, Rick. aan Furman Supreme dan, dat is maar... Uh, ja, bij sommige andere ook zelfs bij advertentie heb ik het wel eens ideeën. Ik luister van die podcast voor uh, die een beetje in de libertarische hoek zitten of uh, ronduit uh, libertarisch zijn. En dan hebben ze een, een adverteerder bijvoorbeeld uh, van een schoonmaakmiddel om je ballen te wassen zodat ze fris ruiken. En iemand anders uh, bijvoorbeeld een adverteerder op de. Ja, het is er wel wel bijgebleven, maar ik vraag me dan af, is het nou echt, of zitten daar gewoon een stel Bernie Sanders supporters die zo zeggen, nou we hebben een budget van Storos gekregen en we gaan advertentieruimte inhuren en dan gaan we met want oh, dat zijn allemaal belachelijke dingen, van verschillende condooms uh, van verschillende maten, in 67 verschillende maten of zo, dat je allemaal, uh, en, ja, dat je precies uh, op je maat kan passen en het is het ja uh, Maar luister jij dan liever naar een reclame van een levensverzekering? De rekening moet toch <laughs> gewoon betaald worden. De elke nee, ja. reclame is toch gewoon <laughs> ja. een via in je Ja, dat maakt allemaal niet uit, maar het viel mij gewoon dat. Het kan natuurlijk ook te zijn dat een podcast die The Tin Foil Head heet, dat, dat, dat die ook alleen maar de keuze heeft over over een uh, wat was het nou een, een kapper voor je kruishaar zeg maar voor je schaamhaarkapper die kan het die kan het dan uh, <lacht> mooi lens geven en die was ze dacht ik ook van ja misschien is het gewoon toeval dat zeg maar hele buitenissige podcast ook alleen maar in de bedrijven aantrekken. Dat maar ja, ik denk het geen toeval dat is dat is gewoon ja. heel bewust toch en, nee ik bedoel dat misschien is het, uh, is, het is het geen is het geen kwade uh, wil achter of zo ja, ja, nee Nee, af en toe vraag je wel eens af uh, bij uh, inderdaad zorgen ja, de kandidaten of het niet uh, gewoon een co-opactie is. Ja. Ja, je kunt natuurlijk ook gewoon denken van de, dat is pas echt vrij denken, weet je, als je dat reclame schoon van Martuin nodig. Het is natuurlijk ook echt belangrijk, hè? <laughs> ja, landscaping. namelijk ja, ja. houden. Weten ja, jullie ja. nou je ja. die ja. nog ja. niet ja. hebt dan? Nou, vertel... Uh... Oh, Momenteel niet, want uh, alle kappers zijn dicht. Nee, ik ga iedere week naar de schama's kapper. Ja, ja, ja, ja. En doe jij dan uh, doe jij dan de heus of heb je echt met het GMS? Nee, ik ga naar de kapper, De schaam, maar dat doet de kapper allemaal... Ja, dat snap ik wel, maar wat, wat voor soort kapsel dan? In, uh, oh ja, nee, dat, is hoe, dat is net hoe ik me voel natuurlijk, hè. Ja, ja. Het is er zo veel kleuren als die tuin van hem, denk ik, hè. Ja, ja, ja, de ene keer doe je het een keer zo, de ene keer links, de andere keer weer eens rechts. Ah, nou, maar die nou, doet, nou, ook, nou, doet nou, ook wel permanentjes een blauwspoeling, zullen we zeggen. Ja, ik, kan wel, ik kan je wel afraden om uh, te peroxideren, dat is, uh, is uh, geen... <laughs> dat is geen... Ja. <laughs> maar goed joh, um, als we ja. nog kijken met de, de, de koersen bezig. Uh, heel bijzonder dit, de, de, de marijuane index, ja, het was normaal een glijbaan naar beneden, maar het is nu helemaal omgedraaid. Hm? Ja. Oh. Vorige week was hij nog 44 en nu is hij uh, nou, bijna 71. Ja. Nou, we hebben het ook gezien natuurlijk toen de coronacrisis insloeg. Toen stonden er rijen bij de coffeeshop. Daar was, uh, <laughs> ja. Dat was natuurlijk teken aan de wand voor, ja. voor die voor die voor die Ja, wat dat meestal... ook meegelde. Ja? Is dat vandaag is een boommarkt begonnen op de uh, Standard Poor's uh, 500. Hè? Dus uh, op de, de, de dag dat er 3,3 miljoen werkloosheid te aanvragen zijn, dat een record is dat, nooit, dat nooit voorgekomen is, is er ook een boelmarkt gestart, al dat er ja, die, uh, die enorme miljarden zijn er gewoon tegenaan gegooid. Mm. Dus uh, ja, vanaf vlogen omhoog, dus ook die marihuana aandelen zullen daar wel van geprofiteerd hebben. Ja. ja, ze hebben de Amerikaanse overheid die gooit er 2 biljoen tegenaan, dus twee 2 met 12 nullen, dus iedere Amerikaan krijgt 1200 dollar. Ja, maar de FET gaat ook nog eens een keer um, uh, voor uh, een paar miljoen aan, uh, aan obligaties opkopen. Ze hebben ook in één dag hadden ze een paar procent van alle obligaties opgekocht. Dat is lekker. Dus er zijn ook oers om gewoon alle obligaties op te kopen. Maar jongens, dat je gewoon een virus nodig hebt om een universeel basisinkomen zo eens te jagen, hè? Ja. Wie heeft dat gedaan? Nou, niet alleen een universeel basisinkomen, maar je kijken wat ze allemaal van elkaar hebben gekregen, als niet dat uh, wij zelf allen thuis zitten. Ja, er hebben weer duizend pagina's met wetgeving, met alles erin verborgen, om, uh, het is gewoon weer een soort mederintact, hè, Want uh, ja, je kan geen nee zeggen, dus alles wordt erin geschopt ook afluisteren van allerlei telefoons natuurlijk weer vpn verbindingen verbieden waarmee ik doorga daar gaan we in ieder geval zo meteen nog over hebben uh, ik ga even kijken naar de nederlandse staatsschuldmeter ik zie hem op zich wel omlaag gaan maar volgens mij is het de vorige weken lager hij staat nu in ieder geval op 390,4 miljard in het rood uh, ja, de, of, of ongeveer gelijk of net ietsje lager ofzo, maar die, uh, die 60 miljard die komt er natuurlijk nog aan. Mm -hmm. en dan klap je gelijk weer omhoog en dan zullen we toch ergens vandaan moeten halen. Ja, maar goed, uh, ja, we laten met de corona berichtjes uh, beginnen. We hebben een hele hele hele hele hele hele boel en er wordt een mooie corona bij, dat is deze geloof ik. Nou, dat we nog nog eventjes hebben uh, over, uh, over de olie en uh, Trump en Saudi-Arabië. Ja, oh ja, laten we daar eens mee beginnen. Ja. Ja. Er was toch uh, kort iets over te melden, want de Verenigde Staten waren natuurlijk niet zo blij met die, die uh, daling van die olieprijs waar we het net over hadden. Hè, dat heeft een ongelooflijke invloed op de uh, consumptie in de Verenigde Staten. Ja, op zich is het heel raar, want mensen die, die, het is een soort belasting voor mensen. Dus het, het, mm. lagere prijzen zijn altijd fijn in tijden van de crisis natuurlijk. Ja, ja, maar om de andere reden willen ze dat dan toch niet in de Verenigde Staten. heb een enorme berg zil, uh, uh, de grootste uh, slechte leningen ever ever, in die, die schalieolie geïnvesteerd. En die, ja, die kan alleen maar overleven bij hoge olieprijzen. Dus die ja. hele lening gaat allemaal nog uit. Ja. Nou, ze hebben nu speciaal de No Oil Producing and Exporting cartels Act gemaakt, zowel de NOPEC, mm -hmm. mooie afkorting. <laughs> en daarin uh, daarin staat er dus ook dat ze dat uh, uh, dat ze dat er kunnen verbieden en die mensen willen dus illegaal maken om uh, om de olieproductie in te dammen of uh, of uh, prijs te beïnvloeden daarmee ja dat zijn geloof ik ik las uh, ik zag een videootje ja. en er stonden wel 7 3 4 letter agencies die uit de grond zijn die ja. allemaal uh, miljarden op een bepaalde manier in de markt gaan pompen ja. Ja. Ja, en de Verenigde Staten hebben ook wel de indirecte zin aangedrongen bij Suri en Rawi om ermee op te houden, ja. dus was het, waarschijnlijk gaan ze dat niet doen, maar want ja, we dat, dat, dat, dat, dat uh, de olieproductie bijna stopgezet moet worden, nou, uh, om de lijst mm -hmm. te handhaven omdat gewoon een hele vraag is uitgevallen. Er wordt niet meer gevlogen er wordt bijna niet meer gereden. Ja. Mm -hmm. Ja, dus gaat dat, nou ja, maar aan, aan, in Nederland aan de pomp merk je er trouwens weinig van, hè? want je voor eerder was het wel 1,76, maar nu is het 1,61. Nou, dat is echt niet één derde van de prijs. Dus dan zie je dus weer hoe ontzettend van de belasting eroverheen zit. Ja. Dat, dat gaat dus nu extra opvallen. Want ja, qua olie ja, daar mm -hmm. zitten, zitten de kosten niet in. Ja, want ik, ik hoorde zelfs dat het mogelijk zou zijn negatieve olieprijzen te krijgen. Ik weet niet precies wat dat... Uh, maar dat zal wel iets te maken met de storage. Dat mensen de opslagen hebben, daar geld op kwijt zijn. En dat ze dan oh, ja. zo graag van willen mm. en uh, ja Kunnen ze uh, echt dan voor gebruiken, die opslag? Ja, of ze moeten er belasting voor betalen zolang er olie in zit. om het dan ze hebben de, ze er carrykosten aan waarschijnlijk. Om het opslagen te houden. ze willen ze er vanaf. En dat hadden ze op dat ze dat ook uh, konden. Maar als ze dat niet kunnen, dan... Nee, het dan maar gaat En dat is ook een grote naderijden de, de beloven, niet te niet zo lang geleden. Uh, ja, dat is ook een probleem zijn Maar wat veel gebeurd met olie, of tenminste weet, weet ik niet hoor, want ik ben niet zo heel erg thuis in die markt, maar ik weet wel dat er uh, mensen, die kopen dan op een bepaalde prijs die olie op, uh, in de hoop dat het hoger gaat. En zolang het niet hoger gaat, dan hebben zij gewoon een schip uh, waar die olie in zit. Ja. En oh, die schip mag pas aanmeren of die olie op een bepaalde prijs zetten, want dan is het stop. Nou, Ik kan me wel voorstellen, als jij nou net uh, drie minuten voordat zij uh, de markt naar beneden hebben getrokken, zo'n schip hebt aangeschaft, dan ben je best bereid om te zeggen, nou ik wacht nog even een maand, want ik zie het nog wel omhoog gaan denk je wel, maar dat op een gegeven moment uh, ja, dan moeten die mensen toch het ronddraaien, want het geld moet wel een keer proberen om te gaan. Dat is ja, uh, gewoon een hele tijd geld. Dus het yeah. is floating We het schip dat kost niet geld. Er is een bemanning op. Uh, en en uh, ja, als je dat verarmd legt, het, moet, uh, de, de, het dicht moet aanblijven. En het moet uh, bewaakt worden. En dus nou. het kost allemaal geld. Dus ik kan, ik kan me voorstellen dat, uh, ja, dat ze op een gegeven moment... voor heel weinig geld vanaf willen als ze het niet meer beter zien worden. Dus dat is wat ik me erbij voorstel. Negatief ook, Maar ik weet het niet. Dus het zou ook kunnen zijn dat de olie uh, goedkoper kost... Als dat het kost om eruit de grond te pompen. Nee, dat is niet. Maar dat de, de, zijn zomaar twee opmerkingen. Nou dan valt er helemaal uit. Ik vind dat zo raar dat is de OPEC en moet dan beslissen wie dan minder gaat produceren en zo. Maar hoef je dat helemaal niet te beslissen, want de productie valt vanzelf uit. Want als de olieprijs van 50 naar 40 dollar per wat gaat, dan zijn er gewoon een aantal producenten die omvallen, die, die de hoogste kosten hebben, nou, dan neemt de productie iets af en als het dat niet genoeg afneemt, dan zak je naar 30 terug en dan zijn er nog een paar producenten die afvallen. Dus dan hoef je helemaal geen vergaderingen over te hebben tussen Rusland en Saudi-Arabië en wie neemt daar het meeste, laat die olieprijs gewoon zakken. En op een gegeven moment houden we gewoon een gedeelte van de Russische productie op of de Soeiese productie. Dat gaat gewoon in 11. Ja, maar dat is natuurlijk wel een soort overleg binnen een oligarchie van landen die, die graag de handel bij zichzelf willen houden. Terwijl wij andere mensen van andere landen de markt uit willen drukken. Ja, dus we is dat dat eigenlijk niet kan en zo'n bij OPEC al bekend dat er enorm veel vals gespeeld werd. Dat ze dan zeiden, ja, we gaan dan nou met de allen oh, gaan we productie bekijken weer een land die bleek dan te cheaten, en dan was een ander land die, ja die, die, die had al door en dan gaan wij ook cheaten, en uh, ja, dan, het niemand hield is eigenlijk aan, het was zoals monopolies altijd gaan als er geen overko overkoepelende regering bij zit om het handhaven. Maar mm. ja, dat zie je nu dus weer terug, we zullen hier aan meer rustig. Ja. Mm. En dan nog een voorspelling. Voorspelling voor de prijs bedoel je? Ja, en hoe dit nou dit de NOPEC uh, beeldbom uh, uit gaat pakken, gaat dat er even ja. komen? Nou, dat denk ik niet. Nee, is, dat, ja, Amerika staat er een beetje alleen in, denk ik. Ik denk dat ze ergens in het midden gaan uitkomen wel, hè. Dat ze, ze denken, ja, maar zo gek kan het toch ook allemaal weer niet? En er worden allerlei andere uh, olieproducenten uit de markt geconcureerd. Maar zo extreem als de Verenigde Staten, dat wil, dat zal ook niet gebeuren. Maar hè, dat, is, dat, is, dat, is, dat is politiek en je vraagt altijd meer dan je wilt hebben. Klopt, ja. Maar dan gaan we gaan nu eindelijk naar de corona berichten toe. Eindelijk. Oh, yeah. ja, <laughs> oh, we zijn Voor de reden van een bericht dat in de Verenigde Staten zo iemand wilde, hè? die wilde alles afluisteren, telefoondata en oh. uh, vanwege de coronavirus. En nu zie je al dat dit ook al heel snel overgewaaid is uh, naar de Europese Unie. Binnen een week. het net zo snel als coronavirus. Ja. Hart ja. Ja. Ah, ja, ik ben niet zo wantrouwig aangelegd hè, maar het is wel heel toevallig dat dit soort dingen dan tegelijkertijd gebeurt ineens. Dat we ons een soort logische stap vinden omdat er omdat er nu een crisis is. Ja, ja, dat kun je ook anders aanpakken. Je kunt ook gewoon mensen een app op hun telefoon zetten dat ze vrijwillig gaan doorgeven waar ze zijn bijvoorbeeld. Er zijn genoeg die dat inderdaad ook echt gaan doen, maar.. Uh... Je ja, hebt ook mensen die dat helemaal niet willen. Ik bedoel, zou jij, het doen, zou jij het doen? Nee, maar ja, dit, ja wat, wat voor voordeel heeft dit nou, weet je? Ja, ja. Het, het loont pas als je zeg maar, echt mensen gaat, kan en mag buiten houden uit je, uit je eigen eigendom, zullen we zeggen. Doordat je daar de plekken een test afneemt die binnen tien minuten klaar is. Die testen die zijn okay, in de beeld. Ik van Honk-honk. Uh, de van van <lacht> oké okay, <dan> <grijp> <de, de>, <grijp> nee, dat loont pas als je mensen ook dan naar daadwerkelijk fysiek kan leren uit je eigen eigen winkel bijvoorbeeld van je, of dat je op straat weet wie er om je heen loopt die corona heeft die je niet in het gezicht moet gaan niezen of zoiets ja want de er, de mensen die al maar... corona hebben die kan je wel in het gezicht niet uh... nee andersom ik <grijp> ja. ja. wil graag weten waar de gevaren lopen weet je zoals in een computer ja, of zoiets. Ik denk dat je vrijwillig krijgt dat hele idee dat er dwang nodig is. Je krijgt vrijwillig natuurlijk ook al wat mensen voorzichtiger worden. En uh, als het, als het doorkrijgen, als de, als de informatie bekend wordt dat het een heel gevaarlijk virus is. En dat je dat je uh, oh. ja, heel veel risico loopt. Dan gaan mensen hun gedrag aanpassen. Zeker, er ontstaan een sites over, over hoe je het en tips over wat je het best kan doen. Het uh, mm. ja, dus, eh, gaat sowieso gebeuren dat het heel hele raar is dat de overheid dan denkt dat ze dat... dat nou ja, dat zij dat moeten gaan afdwingen met geweld. Maar ik bedoel, ja, het nee, ja. een, een, een Nora-virus is ook al heel kwaad voor iemand met, uh, met een zwak immuunsysteem. Maar daar uh, heeft niemand zo kramp achter gedaan. Uh, Sterker nog, ik weet nee, nog dat ik hier met buikgriep thuis was. En ze hadden geen vervanger ja. op mijn werk. En ze zei, ah, jong, je toch arts weet toch alsjeblieft komen. Nou ja, ik ben uiteindelijk maar gekomen van het gezeur af te zijn. Maar ik was gewoon hmm. buikgriep en ik ga met, uh, met eten om, weet je wel. Of de ja, ja, ja, ja. mij hey, mag ik niet eens komen, weet je wel. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, daar wordt helemaal niet moeilijk gedaan uh, met, met, met Nora. Terwijl nee, maar kunnen... dit is wel allemaal... Ja? Ik hoorde laatst ook wel iemand van de griep over griep, zeg maar... Dit dit lijkt erop dat, dat je een hele snelle spiek krijgt, kort bij elkaar, zeg maar. Dat wel ja, ja, ja. overbelasting, heb gewoon een griep niet tot overbelasting van de uh, intensive uh, care units. Nou, Rick heeft naar de cijfers gekeken. Uh, hoeveel mensen gaan normaal gesproken tijdens een griepgolf dood per week? Nou, uh, dat is 500 ongeveer, hè. dat hangt een beetje vanaf naar welk jaar je kijkt, maar zo ongeveer 500. Maar hoe reed je dan? Neem je het totale aantal en deel je 365 op? Uh. Nee, nee ja, ja, kijk, een griepseizoen dat duurt meestal uh, van, van de herfst tot begin van de lente of zoiets, dus zeg een maand of zes of zo. En dat is het totaal aantal doden, nou dat zat rond de 2900, dus iets, iets als in de... Zo uh, in Nederland moet het 500 per maand zijn. Maar ik heb eerder wel begrepen dat, uh, dat er ook een jaar bij was dat de 9500 doden vielen. En dan het het vanaf hoe lang het seizoen duurt. Maar uh, al met al, uh, ik vind het... Een mensen dat toch een beetje te licht tegenaan kijkt, zodat het met de gewone influenza te vergelijken. En de problemen zijn wel aardig wat minder die ervan door veroorzaakt worden. Er vallen meer doden door. Maar de, zeg maar de gezondheid daar verder omheen, die wordt veel minder uh, beïnvloed. En ook ja. inderdaad die ziekenhuisopname wat je zegt, ja voor griep wordt je over het algemeen uh, niet in het ziekenhuis gelegd. Ja. Dus dat is vooral een probleem. Ja, ik denk ja. het probleem nu is dat het heel nieuw is. Ja. En, en dat het dus dat we niet echt goed weten hoe dat we ermee om moeten gaan. En, maar ja. ik, ik, ik voorzie in zo'n corona verhaal, wat we nu aan de gang hebben gegaan, dat er in de, in de toekomst, uh, eens in de maand of zo, komt er even een coronagolf over. En dan moet iedereen om acht uur uh, of om vijf uur moeten ze dus in huis zijn. Ja, uh, voor mensen ja. vandaag eventjes uh, gaat er niks door, want er is een coronagolf. Ja. Ja, ik kan je voorstellen dat we gewoon corona active hot zones gaan instellen, die de hele tijd veranderen en waar je dan niet mag komen. En of alleen van zeven tot negen, maar niet van zes tot vijf of zo. En er staat er zoveel boete op. En het wordt net zo'n onoverzichtelijke toestand waarschijnlijk als de. Dat hoor je ook wel veel dat je dat, dat, we, dat er een voor- en een na-corona-wereld is. En je krijgt niet meer je vrijheden terug. Ze zullen ongetwijfeld door je toestaan dat je een beetje aan het werk mag uh, daarna. Maar, ik denk dat het nooit meer hetzelfde wordt dat bij 9-11, dat je gewoon nooit meer wil rijden zoals voor 9-11. Nou, je hebt even de link met het volgende bericht gemaakt, Peter, dankjewel. Uh, ja, je hebt het, noemde het eigenlijk al, die, die, die maatregelen die in Amerika genomen worden, dat is een beetje vergelijkbaar, dat de Patriot Act, die we toen het 9-11 cadeau kregen. En... Uh, dit, dit, dit, ik heb, er zit een, ik heb hier een link naar een filmpje van, uh, van een journalist, Ben Swan Een heel goede journalist, aanraden En die, uh, ja, die heeft het dan over de PC Act 2.0 die er nu aankomt. Hij heeft geen PC Act 2.0 hoor, maar zo kunnen we het even noemen. Maar het zijn uh, de draconische maatregelen die in Amerika uitgerold gaan worden. Ja, jij noemde net al een paar jaar Peter. Dus, uh... Nou, ja, dat is gewoon, dat is ook altijd ja, het is dus nu... Tussen nu en nood, we gaan allemaal dood en uh, snel en je moet hier een uh, beetje net als uh, wat Nancy Pelosi zei. You uh, will know what's in it after you sign it so, of, of uh, to, to find out what is in it, you uh, have to sign it. Het is weer geen vragen stellen. Uh, ook ja. de, de centrale bank is eigenlijk over de stad gegaan van uiteindelijk Trump die Paul, hij dat dat te uitschelden, toch een complimentje van nou, eindelijk zijn ze goed bezig. En dat was nadat nou hij zei dat, dat er unlimited fonds, punt zouden zijn. Dus nou, ja, het onbeperkte fondsen zijn ja, ja dat vind ik natuurlijk allemaal geweldig, maar uh, ja, ik hoorde ook al van, uh, ja, encryptie, dat was ook nou weer een, uh, een probleem, uh, dat moest ook opeens alles wordt daar, alle hele verlanglijstje wordt in zo'n beeld zo uh, gegooid, van uh, ja, ik wilde toch wel weg door van encryptie, hè? dat kan er ook nog wel voorbij. Heeft de beeld inmiddels van een naam of? Burn in the burn it Bill of zo. Dat was een van uh, oh, oh, een, de oh, een, oh, <laughs> niet Burn it, maar Earnit. Ja <laughs> dat, <was>, uh, <laughs> yeah, yeah, dat, dat hoor ik dan ook. Ik yeah? heb ook een gezien over die ook zo'n filmpje van uh, wat nou, van James Corbett geloof ik. Over ten eerste dat dat dit soort scenario's al al uitvoerend besproken zijn. Helemaal tot in het kleinste detail over weer wat er moest gebeuren. Ook met de prijzen van China, omdat die zo hard konden optreden en het ging helemaal mis in die landen waar dat, uh, ...zachte democratische toestand hadden, uh, maar die hadden ook allemaal van die dingen... ...dat je bijvoorbeeld alleen een bepaalde wijk in mag als jij een, een uh, QR-code op je telefoon kan laten zien... ...dat je een uh, soort clean bin of help hebt, of dat je alleen nog al maar mag reizen als je, als je een vaccin hebt. Je zegt nee, dit is niet verplicht, maar ja, als je wil reizen, dan, uh, moet je wel, uh, ja. Ja, dan moet je wel laten zien dat je ingeënt bent. Uh, dus, ja, uh, nou ja, maar dat is, voor bepaalde landen is dat toch ook zo? Dat is nu al zo, dat was ja, voor de coronacrisis ook, ja, dan moest je wel een landen in te gaan, zeg maar, ja, maar dan, dan, ja. dan zou het ook kunnen zijn van, oh ja, je wilt de supermarkt in, of uh, en en, de, en hier dat ja. er ook wel aan te komen, is dus wil je je kinderen naar de kinderen blijven, ja, dan moet je ook in en zo. Mm -hmm. Ja, wat uh, Ben Spannen ook verteld is uh, die, die machtsvergleichs met de met test toen zijn ook allerlei draconische maatregelen uh, uitgerold, want ja, Amerika was uh, in, in shock, dus dat uh, was een tijdelijke maatregel, maar nou, ja, die zijn eigenlijk nooit de weggegaan. Dus uh, ja. En dat verwacht je dan ook uh, dat met dit. So. Ja, dat zit er wel dik in, ja. ja uh, maar ja, ze kunnen ook wel te ver gaan. ik dat in de in in de wat nou, in Spanje, dan kon je niet meer in je eigen achtertuin zetten. Dat wordt leuk door de politie gemonitord. In Frankrijk worden alle alcoholverkopen verboden, want. Nu de mensen verplicht thuis zitten en ze gaan drinken, dan krijg je meer huiselijk geweld. Dus hoe het alcoholverbod algemeen uh, je. kan worden gesteld. Ja, dus, maar ik, denk toch, ik zal er eens even eentje gaan pakken. <laughs> dat is een heel goed, idee. Ja, nu is uh, het al lang het nog kan. Nu is het nog kan, jongens. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, dus dat is wel een beetje de vraag wanneer, wanneer mensen nou eens een keer in opstand komen. Ja, ja. ja. maar ja, dat, dat, is dat is ook goed. zo. Mensen durven straat niet meer op, dat is natuurlijk ook oh. allemaal ideaal hiervoor. Weet je, iedereen zit bang thuis en ja, eh, op, op een gegeven moment ben je daarvoor geconditioneerd geraakt. Dat als de als de de mm. uh, alarmcode geel geeft in jouw regio, dat je dan gewoon binnen moet blijven. En iedereen vindt ook dat je binnen moet blijven mm. en iedereen eh, zwaait ook met bezwerend met zijn vinger naar jou en wijs je nou, Als jij dat niet, niet zou doen, dus dat hele demonstreren, dat wordt nog heel lastig denk ik. Nou, ja, maar de, de recht van de demonstratie is er in Nederland ook ingetrokken. Hè? De recht van vergaderingen over ja, de bescherming wordt ja, de, de, de, de aantal noodmaatregel. Ja. Ja. Dat is ook ik had, onder deze coronacrisis uh, gedaan. Ik weet niet of het net nieuws is wat ik gelezen heb, want dat is soms lastig, maar dat die uh, Maggie Brok, de, de, de minister van Belgische gezondheid, uh, Belgische minister van Gezondheid die had verboden uh, dat er uh, uh, seks met meer dan met drie of meer was omgezet ja dat is ja dat is echt in New York was anal al rimming verboden ook en we zijn echt heel bezig om allerlei goede, goede maatregelen te treffen om uh, aan ja, ja. je ja, ja, ja, te maken civil disobedience heeft dan ja, wel een grens ja ja ja, ja. zover wil je ook weer niet gaan nee maar. Uh, maar ja 1-0 onwending dat levert je de E. coli uh, vergiftiging op dus dan, uh, dan krijg je blaasontstekingen moet zeggen hele ja, hele maar de bankcolleges dat is natuurlijk ook een bron van corona ja ja, ja. ja goed nieuws ook, oh nee maar het valt heel toevallig ook samen met, met de agenda van dat ze sowieso van het kerstgeld af wilden. Ja, maar dit, dit, ja. dit valt met heel veel agenda ja. samen. Ja, er ja, dat, dat, dat valt al zo ontzettend veel samen. ABN Andro houdt op na 106 jaar op met uh, fysieke goud en zilverrekening voor leden. Moet binnen een week dus of zo geliquideerd worden, geloof ik. Op, uh, ik wil het niet meer worden, anders gaat het automatisch uit. Hè. Ja, en ik wil het toch iedere keer wel weer benoemen. Dat we niet maar denken dat dit nu heel logisch is dat het bij corona hoort ofzo. Dat speelt al heel lang, dit, deze maatregelen. Ja, al die dingen maar al lang. Maar alles wordt nu ineens uitgevoerd. Ja, maar het is ja, allemaal op de plank. Het is allemaal op de plank dit. En, ja, hè. precies. Dus je, je wist in niet tijd dat je aan het sluiten was nu, MH17 was precies nu. Uh, allemaal dat soort dingen zijn precies nu, de goudrekening van Adi precies nu, daar. Het komt er ook heel goed uit, en uiteindelijk waren we al van die in Hongkong. In mijn optiek is dit eigenlijk, uh, oké, okay, ik ga niet zeggen, ik heb een, uh, een klansbruik uh, op en geen aluminiumfoliehoed. Ja, uh. mm -hmm. Nee, maar ja, kijk, dat is ook wel grappig. Ja. Ik zie zegt dan van, uh, ja, er is geen corona meer in China, maar ja, het is nog wel in Taiwan en Hongkong. Dus van 19 uur spreek je zichzelf tegen, want dat is China ook als China. Ja. Of, uh, ja. Tenminste, er komt ja, iets het China. Ja. Ik wil dus de hele tijd tegen mezelf zeggen, maar, kijk, nou heb ik het voordeel, ik sta buiten de maatschappij, ik heb mezelf dus ook buiten gezet, ik ga het mij zo min mogelijk aan laten trekken. Maar het is onmogelijk... Want iedereen is helemaal in de te van. En eh, uh, nou ja, dat is natuurlijk ook als je als je dus een keer de televisie aanzet, we hadden hier laat van de week hadden we, uh, want het gaat hier altijd over Kosovo hè? in het nieuws. Dus het was nou, hadden we een special over uh, uh, corona in Kosovo was dat. ja, ja goed, toen. En toen dacht ik bij mezelf, de hele wereld wordt op dit moment gecorona'd, zoals zeggen we hier wordt op de media, in de media. En ja goed, ik, uh, ik, ik denk ook een beetje aan het interview wat we hebben gehad met die John McAfee. Uh, misschien dat hij inderdaad het virus wel tekort heeft gedaan door het daar als fiets af te schilderen. Uh, maar er zitten er ook wel dingen in waar de, die, die zegt waarvan ik denk ja, dat kan ja, het uh, wel hij had het over een narrative wat er dan uh, gebouwd hoorde dat hij nog niet wist welke, maar dat hij wel het vermoeden had dat er een groot verhaal aan zat te komen. Ja, ja, ja. Nou ja, dat zien we nu met al die uh, de patriot act-achtige dingen toch? Het uh, komt, ja, ja, de het aan, komt aan. een de Content van ons zelfverspreid virus. Ik had nooit gedacht dat we dat zo zouden doen. Dat we het zwart geld hebben. Uh, ik denk nee, nee. Een hele terroristen gebruiken. En het mooie van die hele corona uh, toestand is dat bij. Kijk ja, daarvoor met terroristen moest je nog een enge femme in met een baard hebben die je had gezegd van ik ga jullie allemaal opladen ofzo. Maar bij corona, dat is gewoon, je kan asymptotisch, dus je, dat totaal, je, hebt, je vertoont helemaal geen symptomen. En dan kan jij het toch verspreiden. Dus je bent toch een moordenaar zonder dat je het aan iemand kan zien en de ending. De overheid kan gewoon een. Ja, kunnen gewoon een test doen. zeggen, ja, die test heeft aangewezen dat jij eigenlijk een rondlopende moord, moordwapen bent. En jij kan er niks tegen inbrengen. Je maar ik ben met een hartstikke gezond. Ja, nee, dat zegt niks. Je kan gewoon asymptotische dragen. Ja, en die ben niet aan en, en, en dus word ik ook geraakt in mijn leven, want ik kom gewoon ergens op bezoek. Nou, we willen al niet open doen en nou, als we al een open doen, dan willen ze geen hand geven. Laat staan dat ik iemand eh, mag knuffelen op een kus. Als ja, je dat gebruikt, dan uh, moet je ook niet eens even opkijken. Ja, ja. Dan denk je normaal, wat er is te worden, wel, weet je. En dat is gewoon... <lacht> er <een, een>, <lacht> ja. ja, is een rood stipje boven zijn kont, gaf, vraag ik je. Het is eigenlijk ook een beetje wat je in 1984 al zag, hè, sex-crime. Ja. Ja, Wat allemaal nu socialistic is, Ja, en ook nog... Droomt in, de, in België ook al, dat er, Frankrijk ook, ook dat er drones boven je hoofd komen, ja. dat die patrouilleren om het samenscholingsverbod te, pa te patrouilleren. Ja, maar daar en, zit een box op, hè. daar kunnen ze dingen in uitroepen, ja. zeg maar. De, de Nederlandse uh, politie die wilde dat eigenlijk ook graag, maar die hadden de technologie nog niet, zeiden ze. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, maar je ziet daar werd ook al gedaan. Maar er, oh. nee, er is ook al een heleboel science fiction uh, dystopian dingen. Is dat al voorspeld? Mm -hmm. de, de, de film De Lift bijvoorbeeld, daar was ook al dromen in. Dat is van ja. decades geleden. Ja, en toen de tijd had je het idee, oh ah, het is fantastisch, weet je, dat is een niet tegen de overheid. En nu is de overheid gebruikt dat gewoon als een soort van idee. Dat ja. al die technologie uit Startup al op de markt is gebracht. Ja, we nemen het ja. allemaal heel snel van elkaar over. Want de ene week is het nog van, kijk eens in China, dat is toch belachelijk. Want dan vliegen ze met een drone achter iemand aan. En die moet hmm. een mondkapje omdoen en keer ja. terug, keer terug, keer terug. En, en binnen no time is het in Europa hier ook uh, uitgezorgd. In, in Europa ook ja, en, en dat dus een, een enorme, enorme peer inderdaad, dat iedereen het ook accepteert, want ja, het is ja. onze gezondheid en bla bla bla, en dat. En... Mensen dood ja. in de ogen, hè. Als er met, dat soort mensen in discussie gaat ook zo. Het is, het is gewoon gezien, ze zijn helemaal door de doodpaniek bevangen, en ze beginnen gelijk om de oren te slaan. Als je, ja, als ik met een, uh, met een mitrailleur in het gaat schieten op een schoolplein, dan, uh, ja, dan raak ik misschien ook niemand, maar misschien ook wel. Dus dat is ongeveer hetzelfde. <laughs> Of je nou uh, uh, niet op het schoolplein. Maar. Ja, ja, het is... Het uh, alleen met... Ja, de, maar de ja, verschil, ja. met De Met coronavirus het ja. vooral uh, mensen met een zwak immuunsysteem die anders ook al dood zouden gaan dan een griepje. Uh -huh. En de school en die, die, die jonge laten hoor, hoe jonger je bent, hoe minder je vakbaar bent, En minder snel je eigenlijk dood gaat aan uh, corona. Dus, uh, ja, maar je verspreidt het wel allemaal natuurlijk. Ja, uh, ja, maar je hoort ja, ook al wel veel, ik mm, geloof dat Angela Merkel had het ook al gezegd, 80% van de mensen zou het krijgen. In Engeland zei het ook al 60, 70% van de mensen krijgen. Dus wat ga, wat, wat ga je daarna tegen doen? Wat bedoel um, dat je is natuurlijk dat, dat ze, dat is ook een hele redenering achter die, uh, die flattende curve, dat ze de ziekenhuiscapaciteit niet willen overbelasten. Hm. Ja, en dan hebben ze hier maar ja probleem. En dan gaat iedereen aan de overheid bij ze. Je wil dat moeten oplossen. Ja. Ja. Nou ja, ik weet niet of dat of tot, of tot nou gaat lukken. Maar het zal ongetwijfeld wel langzamer gaan. Ik denk dat dat ook wel verstandig ja. is. Ik denk dat mensen dat ook al voor een groot gedeelte vrijwillig aan doen. En dan zullen er een paar mensen zijn die gaan dan in het bos wandelen of zo of aan het strand zitten maar nou ja eh, dat is een beetje hun probleem want in een privé samenleving zou dat niet jouw probleem worden als uh, die uh, als als mensen op het, op het strand gaan zitten of zo of het, op het uh, bos als mal malo de, het noodlot van malloten wordt niet automatisch jouw probleem nee maar dan moet je wel de weet van hebben en dan moet je ze zeg maar uh, van je erf af weten te houden nou. Dus ja en ook uit, wel je, wel. Uit, je, uit je ziekenhuisbed want zeg, maar dat je ook uh, ja, ja. Dus, ik denk dat de verzekeringsmaatschappij ook gaat zeggen ja wij kunnen alleen maar medische zorg genereren als je je zussen zo gedraagt. dus van nou af aan als je niet zo gedraagt, dan krijg je geen verzekering meer nou dat is dan hmm. uh, dan sta tijd er alleen voor en dan kan je niet uh, een claim leggen op een ziekenhuisbed hmm. ja dat zou vrijwillig op, op een vrijwillig manier opgelost op kunnen worden Behalve als je wil zeggen en ook om... Ja, nee, dan kan je gewoon overal terecht okay, right. bij, bij elk ziekenhuis geaccepteerd, denk ik Wat ik was aan te denken waarom je eigenlijk niet gewoon abonnementen op ziekenhuizen hebt. Ja. In plaats van die dure verzekeraars ertussen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, ja, ja. ja plus dat je ook een heleboel dingen gewoon niet zelf mag aanschaffen van de, een, van medicijnen of zo. Want dat daar allemaal uh, kijk dat, dat, dat malaria uh, spul ja. dat. Uh, ja, dat als je dat gewoon zou kunnen kopen, dan uh, dat zou het natuurlijk wel een hele hoop uitmaken. Oh, maar daar gaan mensen wel van overdoseren. Was we dat een berichtje over? Ja, ja. misschien kunnen we die even tevoren trekken of zo. Dus is een... meer, of, uh... Iemand in de Verenigde Staten die had dat dus gedaan, maar die had het overgedoseerd. Die was dan dood gegaan en nu wou ze Trump de schuld geven. Nee, maar dat was... Want die had dat, mij die had gegeven gegeven wel. dat het wel oké okay was. Ja, maar dat... dat... Hij had iets uit het aquarium gehaald, toch? Schoonmaak met ja, ja. het woord aquarium. Chlor, ja, ja. Chlorine of zo. Ja, dat was niet het juiste middel ook. Nee, nee, nee. Het was geen middel. was ja, ja, een ja. ja, het maakt ook schoon, hè? maar ja. Ja, ja. ja, dat dat had ik chlor in, ja. Ja, goed. zijn mensen die voor de ja. ja. ja, Maar het hele apart is hoe dat gebracht werd in de, in de media overal. Hè. Overal werd de media, man overlijdt, na nou opvolg Trump medisch advies. Zo werd dat gebracht, zeg maar. En dan werd niet bij gezegd van, ja, die die, die keek naar een aquariumchlor-ontstopper. Uh, en dan stond ja, dit doodvirus, uh, oké, okay, uh, WOP uh, Ja, het komt dat het een stel was ook nog die overleden was. Dus ja, ja is wel, het, is wel, wel, het is wel uh, het is wel chloroquine dat is dus gewoon een oud malaria medicijn zijn. Zeg maar. Alleen je moet het wel op de juiste manier doseren en moet er moeten geen rare andere stoffen bij zitten Ja, dat is een bericht door de waarde. een man die had inderdaad vanaf <laughs> middel van vijf zijn aquariums uh, ingenomen nee dat is dezelfde dat is ja. dus het wordt ook wordt ook daarvoor gebruikt alleen ja dat is waarschijnlijk compleet verkeerd gedoseerd okay. en we gewoon pijn toch niet dat chloroquine ja dat staat er wel hoor Ch Chlorine fosfaat. waarschijnlijk zijn die fosfaat had hij niet moeten innemen. Dat lijkt me niet heel gezond. De Amerikaanse mannen zijn overleden aan in het innemen van een schoonmaakmiddel voor onweer vispijpers. We even wat verder naar beneden lezen onder het plaatje. Binnen 30 minuten na het innemen van daar fosfaat er ernstige effecten op. Dat is eigenlijk gewoon overgedoseerd. En de bijwerkingen van chloroquine tegen malaria was medicijn. Die zijn al niet mals. Je kan je zwaar van. ...gaan hallucineren en dan misselijk van worden en zo, en als je dat overdoseert helemaal. Het lijkt me sterk op dat dat hetzelfde is, dat Chlorine, Chloro, dat spul om aquariums schoon te maken en het malaria-medicijn. Nou, Chloroquine is echt een malaria-medicijn, dat kun je gewoon op zoek in de farmacoteeropijs kompas. Maar het medicijn nivacine waar Chloroquine in zit, wordt normaal gesproken gebruikt de medicijn tegen malaria. Ja. En dit is echt onvergelijkbaar met het schoonmaakmiddel voor vijvers Dat staat er nog wel bij onder de foto. Direct. Ja, hè, dat klopt. Ja. Dus er zit waarschijnlijk iets anders in. Het is chloropine fosfaat. En ik denk dat die fosfaat dan het probleem is geworden. Ja. Het is alsof je wasmiddel doorslikt, zeg maar. Ja, ja zoiets. En door ergens, misschien. Ja. Maar ik vind het een aparte manier waarop het gebracht wordt. En een manier waarop je dat ook iedereen wordt uh, na-toeterd, zeg maar. Dat, uh, uh, ja... Het is gewoon heel makkelijk, er wordt zo, er wordt zo iemand, het rump wordt alweer weer weggezet als een bal Ook, Ook, trouwens de rump had medicijnen. twee medicijnen waren, hij ja, is ook allemaal lood natuurlijk, maar niet zo erg allemaal lood is hier. Hij had ook gezegd, deze twee medicijnen helpen, dat zijn er ook twee dingen, onder andere deze. Die, die, die zijn door studies dus aangetoond dat ze werken. Maar ook iedereen raakt daar, raakt daar helemaal wat in de stress, want uh, als je het allebei nam, dan kon je doodgaan. En uh, wie denkt hij wel dat hij is, uh, dat hij, dat, dat hij die, de agencies gaat bypassen. En kort daarna zegt die uh, governor Cuomo, die zegt precies hetzelfde over die twee middelen. En die, die is dan wel geweldig. Dus, ja, het is zo, de en de hypocrite, lekt er ook al wat af. Zo. Maar ja goed, dat zou je toch verwachten dat het in grote schaal toegepast in de Verenigde Staten, dat is niet zo. Nou, Nederland heeft dus, nou heeft een heleboel van die dingen uh, ingekost, hè. Stond er ook bij uh, de Canadese. In uh, Groningen was ze het van mee bezig. Hadden. Vorige week hadden we dat had, uh, Daniel daarover. open. Er waren zo'n met die uh, malaria medicijnen. dat uh, was ook in de, de noem van de French Studie. Uh, die wordt dan veel door, uh, onder andere terug geciteerd. Uh, daar waren ongeveer 60 man uh, en die waren ook allemaal genezen binnen zes dagen en ik 40 man hmm. die waren ook genezen binnen zes dagen en nou, hier deze headline is het rwm koopt chloroquine tegen coronavirus Het is die vervolgens de milieu rwm heeft het medicijn chloroquine ingekocht per geval dat het blijft dat het middel werkt tegen coronavirus dus wij eh, dus, die, uh, die gaan dat die geloven dat ook al en ik denk dat het ja het is een wetenschappelijk onderzoek geweest waaruit bleek dat het wel helpt. maar ik, wat ik wel gehoord heb van dit soort middelen tegen virusziekten is dat het ja het werkt even, maar dit was met eet, maar dan wordt het heel snel immuun ertegen En dan moet je wat anders gebruiken. En dat is ook wat we natuurlijk gedaan met HIV, dat ze dan een heleboel verschillende middelen hebben die ze allemaal zo afwisselen in een cocktail. Om, de, om te zorgen dat het niet immuun kan worden tegen een. Als je een, als je één medicijn heel lang gebruikt, dan op een gegeven moment wordt het wordt het immuun tegen ja, en daarbij is het ook wel zo dat, je, uh, dat er in je lichaam dan uh, veranderingen optreden. Als je zo'n middel langer gebruikt, dan ja, kan je de lichaam afbreken waarschijnlijk. Ja, hm. ja en, het, en dat is wel heel specifiek voor het strijden voor virussen, dat je echt, de, dan moet je zo'n tailor-made uh, medicijn verhouden dat heel goed werkt tegen dat virus, anders moet je het vrij hoog doseren om van een heleboel af te komen. Ja. En dat levert dan wel allerlei bijwerkingen op. Ja, ja en die, die fabriek die staat in uh, Zeewolde, Eet pharmaceuticals die dat maakt. Ja. En die heeft politiebescherming bescherming gekregen. Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Vorig keer al, het ook nog. Ja. Het is opeens goud geworden, die uh, medicijnen. Oké, okay. ja, okay. ik heb gewoon er allemaal, uh, zit allemaal berichten te verdulen hoor. <laughs> ja. Maar er is in ieder een branche die uh, leidt heel erg onder, de, onder het coronavirus. En dat is uh, corona het biermerk. Corona leidt onder ja. corona, ja. Dus in ieder geval, het gaat dan uh, Inbev, of AB Inbev heet het tegenwoordig. Het is -E Interbrew. geïnterdruel. Um, het gaat onder andere ook uh, Jupiler en uh, Stella Artois. Uh, in zijn... Uh, Oranjeboom. Oranjeboom, oh man, dat is zo smerig. Oh, <laughs> maar uh, goed, en... Uh, en de ja, maar die die kinderen die reclame kunnen alweer op onze buik schrijven. Oh, <laughs> <bij> de radio. <laughs> Ik weet niet of het Linde Lindeboom nog bestond, hoor. Ja, zijn ze ja, ja, ja, ja. ja, Maar het heeft dus niet per se te maken met, uh, met de merknaam corona. En dat heeft ja, ja, ja, ja. uh, meer met te maken dat de hele markt gewoon ja, ingezakt ja, ja, is natuurlijk. hoor ik al eens stil en het... Uh... Maar nee. is, het, is het per corona van ad dat is goed ja. mee dan? Ja, ja, ja. Oké, oké, oké. Maar het is natuurlijk ook zo dat als mensen een aquarium schoonmaakmiddel voor een medicijn aanzien, dat, dat mensen misschien ook geen coronabier meer drinken omdat het corona is. <laughs> niet verbazen, ik nee, en dat zou me ook niet verbazen. Dit is, ja, ik zeg altijd al tegen mensen. Dat je de helft van de mensen heeft een IQ van onder de 100. We kijken ze altijd een beetje schrik aan. <laughs> Denk, ja, maar dat is hoe, hoe de IQ-meting werkt. Helft. helft zit eronder, helft zit erboven. Uh. Ja, en mensen met, met een IQ van 85 of lager, die zijn al, het uh, begint al de wat begaafd. Dus ja, zover zit er niet van ons af. Hè? Uh. Daar moeten wel natuurlijk bij zijn IQ-testen zijn. zeggen ook niet altijd iets over iemands intelligentie de dus, uh... Iets niet per se, maar je hebt ongeveer veel... een idee. Dat zeg ja. maar, ja. 30-40% van de bevolking die gelooft dat soort dingen. Ja, ja maar uh, kijk, hier, ja. Op stream, ja. hier op de stream gaat het corona keihard. Oké. Okay. Ja, en wij hebben de vorige keer we al wel een six-pack. Ik heb ook al een keer zes van die flessen aangeschaft <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Misschien moet ik het ook nog een keer doen, hè. Ja precies, je moet eens dus een keer een six-packje corona kopen, dan kun je hier een week verleten. Ja. ja, man. <laughs> dat is een vraagje jij, jij zei net wat het zit? Is er nog iets, iets aan de hand daar? Ja, nou, dat is laatst wel, maar dat heb ik gemist. Toen jij over die tokens aan het praten, waren, werd er nog op gereageerd dat we de public public token. Oh, ja een uur geleden ja, ja, ja. ja nou, ik ooit nog hoe heet het de, de, de zieke <activities> ik heb ooit in een dronken bij de de in de Tiroles die token gemaakt. gemaakt dronken bij in een, een grote uh, café en zou het dan gepaard moeten kunnen betalen bij de bij de hum, yes, okay. <Administration house> en ik heb echt zo'n bedrag het lijkt Amerikaanse staatsgeld wel echt een enorm aantal, dus een getal met heel veel nullen erachter, ik weet niet eens 20 nullen of zo. Uh, die heb ik gewoon met één e e maasklik gemaakt, maar ik als het op had, drukte ik proper twee keer. Dus ik heb het ook nog eens dubbel gemaakt. Dus er zijn twee tokens van. <lacht> dus als mensen de file spaas in de toroatieve stuben uh, token willen hebben, geef je SOP-adres, dan krijg je een paar miljoen van mij. Of maar nee. juist, ja, wat je maar wil. Uh, maar we hebben nog meer berichten, even kijken hoor. Covid-19, HPC, uh, consultorium geeft de wetenschap uh, toegang tot uh, de krachtigste supercomputer. Is dat is zo'n kwantumcomputer? Ja. ja, nee, ik geloof niet dat het een de computer is, maar dat is wel een enorme rekenkracht. Oh, okay. 470 petaflops, ik ben niet helemaal thuis in, in hoe, hoe snel, hoeveel dat is, maar ik geloof wel dat dat, dat heel snel kan rekenen. Mm -hmm. En mensen kunnen daar bij dat consortium kunnen ze een voorstel indienen, dus alle onderzoekers die rondom die SARS-CoV-2 bezig zijn, en de COVID-19-ziekte, kunnen een voorstel indienen, dan kijkt dat consortium naar de impact en de haalbaarheid en de vereisende periode van het onderzoek. Nou ja, dan uh, uh, wordt er samengeweven uh, om, uh, om die computers daar al, al het van te laten doen. Dus al een modellering van moleculen en zo en uh, reacties binnen het lichaam, die kunnen dan allemaal doorgerekend worden. Mm -hmm. ja. Ik vind een mooi initiatief en ik dacht eigenlijk van nou eigenlijk de, de, de private sector die gaat ons weer redden. Ja, ja. ja is, volgens mij is er met, met, parallel, met dat parallel proces dat je eigen rekeningcapaciteit in de GPR kan stellen. Dat was ook al een initiatief voor. Ja, je hebt U kan gebruiken om, uh, nou, het gaat allemaal over het vouwen van eiwitten, van die uh, om een om nieuwe eiwitten te vinden. Mm -hmm. En uh, daar, kun jij, ja, ja, daar kun je, je, GPU, je GPU ja, je, zet je je G U voor inzet Net zoals ooit net een buitenarts leven zoeken, dat zet die die projecten, dat was ook zo'n project. Ja, ik heb hier nog even een leuk, uh, leuk statistiekje over Bitcoin. Het Aantal uh, pinterflops in Bitcoin is 80 miljoen. Okay. Zo, ja, een idee. En ja, dat zit over de hele wereld verspreid dan. Dat zit al op alle deze 12 miners, maken samen 80 ja. miljoen. En hoeveel was dit nu? 470. Dus dit is meer? 370. Nee, 470 petaflops. Ja, ja, even kijken of ik het dan goed zeg, dat ik er niet een duizendje vanaf zit, weet je wel. Hmm. Uh, uh, maar, ja. nou, er staat echt, uh, network hashtag in petaflops. 80 miljoen. Uh, ja, uh, dat zou, maar het, zijn natuurlijk, het zou natuurlijk hersenreekens zijn uh, zijn hele specifieke berekeningen. Dus dat, daar kan je uh, snel veel meer van hebben. En als je een supercomputer nou de in internet hebt is, dus daar kan je echt floating point berekeningen mee doen. Dus het getal het mee, mee, veel optellen, aftrekken, dat soort dingen. En die is ja, daar zitten impliciet zitten daar een hele hoop berekeningen in. Maar het zijn vaak integer berekeningen en het zit, het zit alleen maar in een formaat om, om zo'n hash te berekenen. Ja, dus als al die bitcoin uh, miners deze berekeningen zouden doen, dan zou het aantal petaflops kunnen dalen omdat het een ander soort berekening is. Ja, je kunt het zelfs helemaal niet. Dus als je die etic miners hebt, die kunnen niks anders doen dan hash ja, en hash is berekening. Okay. Dus... Ja, oké, okay, dat begrijp ik. Ja. Maar als die, stel dat diezelfde kracht wel... Uh, andere berekeningen zou je kunnen doen zou je alsnog een andere tentenklok krijgen ja yeah, het zijn vooral interne berekeningen dus hele getallen voor die schadingen maar en hier je floating point berekeningen voor nodig dus dat ja dat is sowieso moeilijk te vergelijken maar als je, als je al die tips zou ge hebben gemaakt om om dit soort berekeningen te doen ja dan kan je ook wel weer aan een hele hoop uh, uh, berekenkracht krijgen dat kan wel in de nou ja waarschijnlijk 10% van het, uh, van dit aantal leren dan ja, oké. Ja, maar nog verder met het corona nieuws. Ja, hartstikke Ehm, Even kijken, ja. Dat is een corona -dingel. Het uh, kabinet uh, broedt op strengere regels na weekenddrukte. Ja, en dit is dan een bericht van 22 maart. En ze hebben die strengere regels dus nu al genomen. Ja. dus die regels die nu tot 1 juni gelden dat je uh, dat inderdaad zo die supermarkten daarmee bezig moeten wat, wat nu al voor de nodige ellende zorgt ja. tot 1 juni, dit is nieuw voor mij ja. Ja, we hebben, ja ja dat klopt, dus het zijn net nieuwe maatregelen logisch zijn net, net begin deze week zijn ze afgesproken jo. de maatregelen in Nederland lopen door tot 1 juni en ze gaan dan 31 maart gaan ze nog wel weer een evaluatie doen van of er bepaalde maatregelen aangepast kunnen worden, maar waarschijnlijk worden ze gewoon doorgezet en misschien moeten er nog wel weer nieuwe bij komen ofzo. Maar hoe snel ja. gaat dat dus? Het wordt eerst dan, uh, ja, wordt er dan, aan de hand van dat zoveel mensen buiten zijn geweest, wordt er over gesproken, hey, misschien moeten we dan toch maar strengere regels doen en dan heel snel gebeurt dat ook. Ja. Er wordt dan weinig over getwijfeld, weinig oppositie in de Tweede Kamer ertegen. Je zag het opzet al heel ja. het aankomen. Dat is echt een typisch uh, dialectic een van dialectetje van action reaction solution. Eerst tijdens er van, nou ja, of we meer maatregelen moeten nemen. Dat hangt af van het gedrag van burgers, Of ze zich gaan. Ja. En dan zag je gelijk de pers daarop springen Die zingtje met camera, ze de duin in en de bal Ja, kijk, uh, ja. het is gewoon uitnodiging. En uh, kijk, hier zitten mensen bij elkaar te picknicken. Oh, kijk, dat is mooi. Te druk geweest naar de markt en. en het zijn echt niet mensen die, die vinden dat heerlijk om daar, dat zijn dezelfde mensen met die ik nu 50 vijf tot 10 een hesje aantrekken en dan wel in de supermarkt met mensen beginnen in te velden. want nu is het eindelijk mijn kans om, uh, om mensen terecht te wijzen en, uh, en uit te voederen en, en, oh. en om meer, meer geweld in de overheid te vragen. Oh ja, en die gaan dus helemaal los op het feit dat ze nu mensen hun vrijheid mogen beperken en die gaan zeggen van... Uh... Ja, maar mensen die dat zien ook, die dat in het nieuws zien van, oh iedereen is gewoon de straat op en we gaan allemaal dood en we moeten het ophouden je bent niet goed wijzer als je dat tegen bent. De NSB komt in zijn los. Ja, de alerte burger hè. Help ons allemaal eenhaal anderhalve meter afstand te houden. Je zal maar 16 zijn en op een bankje in het park willen gaan zitten. Ja, ja. Maar goed, wat doen jullie, wat doen jullie daar dan aan? Dus zeg maar, uh, jullie gaan gewoon naar buiten lopen met vrienden wat drinken of zo. en zo. ofzo. Jij zat laatst nog ook, uh, jij ja. laatst in een restaurant ook aan ons met uh, tafels. Ja, precies. Nee, ik, uh, ja, nou, nee. ik hou wel op, hè. ik pas wel op, op ja. Ik, nou, ik heb ik heb ik mijn hele kasten volgelegd met eten en ik zit gewoon elke dag te streamen. Ja, dat had ik anders ook gedaan. En ik wil mezelf de hele tijd volhouden. Nee, maar ik wil mezelf de hele tijd volhouden dat het mij niet zou raken als ik naar buiten wil, dan ga ik naar buiten, zeg ik dan. Ja, Kijk, ik hoef nou niet naar buiten, toevallig was het, deze week begonnen. Die keihard te sneeuwen, dus ik heb twee dagen lang, dat ik binnen moest zitten. Ja, was het ook sneeuw, dus ja, dat ik toch niet naar buiten gegaan. ja, ik ben hier, kijk, ik zeg tegen mezelf, ik ben hier voor Lieberland, als ik hier met 100.000 Lieberlanders was geweest, dan hadden we het dan misschien anders gedaan. Maar nu ben ik in mijn eentje. En ja, ik wil nog steeds mijn Lieberland gaan warmen. Dus ik ga niet met dit corona allemaal moeilijk doen. Maar... Je het... is het ook de situatie in Liberland? De dode tafel, ja, niemand... maar. Ik, in Liberland heeft er niemand corona. <fijnd> Kijk eens aan, dat is wel vrijhaal. Medisch systeem met uh, de ziekenhuis in Liberland <onlieve> nog <fijnd> niet overblokt. Nee, je nee ja... Maar Josje, misschien heeft je ene visser die daar op Liebeland woont, uh, heeft hij wel corona, maar dat, dat weten we niet, hè? Johan, ja, dat, dat moet ik toch niet dat zeggen, dat dat ik ga binnenkort zelf vinden. Okay. Dan moeten we trouwens bij elkaar liggen. <lacht> <lacht> Niemand heeft corona in Lieberland. Als je ook van je corona af wil komen, dan kun je ook naar Lieberland komen. <lacht> uh, dan is het zelf wel sterker, Lieberland is helemaal geen ziekenhuizen, nodig zo gezond zijn die mensen. Uh, ja, misschien. <lacht> Nee, ja, zonder gekheid. Uh, ik probeer uh, dus er zo min mogelijk mee betrekking te hebben. Maar alle winkels zijn niet dicht na drie uur. Dus als, ik moet ik normaal pas om één uur wakker, jongens. Dan moet ik meteen uh, mijn met, met, met deur uit de boodschappen En dan, ja. Uh. Maar ja goed. Ik let er ook op, maar ik vind de vraag of je een, uh, zeg maar een enorm verbodsspectrum nodig hebt. Of dat je... Uh, Zet je zelf af, voor dan ben ik twee verschillende aan. Nou ja, dat dat. Ik je niet als een met en... drugs gebruik maar wil je druk gebruiken ja, of, uh, of, of wil je iets verboden zien? Ja, dat snap ik. ik bedoel, hier zit er wel een soort van, kijk uh, met drugs gebruik kun je zeggen, zolang er geen overlast is, is het nog tot daar en toe. Maar de overlast is hierbij eigenlijk wel lastig te beperken. Je, je kan het zomaar aan iemand overdragen die er wel last van krijgt. Ja, dat is natuurlijk ook met, je, denk, met denk je de griep, op, ben gelijk, uh, ik. dan maak ik het, maak ik het toch nog <lacht> met, met de griep. Als ik mezelf ziek voel en ik weet dat ik het kan besmetten, of uh, ik heb een... Uh, ter ja. Taart, ja. dat was een ander, maar ik weet het nog even niet. Maar als ik dus, dan neem nee, ik voor mezelf de verantwoordelijkheid, dat ik niet naar buiten ga. En dat is echt wel ja. als ik hier een beurig, weet je wel. Dat ja, dat de, de, de mensen in dit geval denk ik ook wel doen. Alleen de eerste weken hiervan, dan kun je gewoon rondlopen zonder symptomen. En dan heb je het gewoon wel verspreid. Nee, maar het punt is, wat ik wel een beetje heb, is van ja oké, okay, het is heel vervelend dat het virus uit dat uh, uh, laboratorium is ontstaan. Maar het is niet ja. in de op de wereld op. Het bestaat er gewoon. Ja, dat, ja. Lacht, dat is ja, je ja, we heb gewoon een pruim op, we een heel veilig, uh, een rode neus, <laughs> maar hij wordt gelijk opgerold hier. Nee, dat, dat, dat virus is ontstaan, hè? dat is zich dat is, is, is ontwikkeld en dat bestaat niet. dus dat krijg je toch niet van de planeet af. Uh, we zullen alleen moeten leren leven en dat helpt niet als wij zomaar gaan accepteren dat we nooit meer naar buiten mogen... We kunnen allemaal ziek worden, en als het betekent dat we vanaf nu 60 worden in plaats van 80, nou, zo wie het geniet van de tijd dat je er bent, dan lijkt het niet opsluiten, weet je, dat een ik wel. Ja, we ja, we zijn, dus uit. je dacht in je huis opgesloten, om ja, te dat te Wat jij nu ook eens hebt, mensen die gaan de hele dag binnen zitten, hebben geen zon, geen lichaamsbeweging. Ah, nou ja, als dat ja. nog niet een mooie recept is voor een zwak immuunsysteem, weet ah. ik het niet. Maar dan, volgens mij ga je nu dus krijgen dat de, de, de gemiddelde leeftijd om corona om te sterven aan corona is voor 60 plus. Maar als mensen een paar maanden thuis zitten, niks te doen, dan gaat die leeftijd al snel naar de 40. Je krijgt sowieso een stevige ja. depressiegolf, want veel ja. mensen die komen vitamine D en serotonine tekort. Ja. Ja. En ze moeten ook nog eens met minder rent kunnen, economische crisis. Dus dan gaan ze weer uh, samen aan de jullie leveren en uh, ja. Dat is ook alweer, niet vriendelijk, allerlei rinloze consumptie wordt voorkomen, hè. <laughs> ja. Daarover, Daar ja. uh, Daarover gesproken, ik zal eens even wat gaan pakken, nee. Uh, uh, uh, we uh, nog ja. hè. Uh, ja. Ik, ik, ik choqueer me er zelf wel over, hoor, hoe dat die mensen zich laten inpakken op het moment, ja. in deze hele... Ja, ik heb het idee dat iedereen wel een knopje heeft. Of het nou enge terroristen is uh, die komen vanuit uh, Afghanistan uit de grot ons aanvallen. Of die komen onze vrouwen verkrachten. Of uh, uh, um, uh, enge ondernemers die je uit gaan buiten. En corporations en multinationals. En iedereen heeft een knopje. En, en dit is gewoon één, nog één knopje. De pandemie en het dodelijke virus die overal... ...opzitten, die komen je, voor de mensen met mes en zo, ze, ze drukken gewoon weer een knopje in en boem, ze hebben weer een hele duizend pagina's wetten er doorheen gehaald. Ja, maar er zit wel een verschil tussen het knopje, uh, tenminste voor mij, het knopje wat ze nou ingedrukt hebben, en het knopje wat op het moment nu ingedrukt werd. Dit zo uit dit is wel duidelijk een heel heftig knopje. Maar, en, en daarin, <laughs> maar ze drukken het maar 9-11 was ook een heftig knopje. Ik wil toen was ook okay, ja. iedereen van, en uh, dat in, in het hele verhaal het met die moslims eigenlijk, die, uh, ja... Maar die bij 9-11, op 9-11 zag je op die dag, zag je mensen feestvieren in Saudi-Arabië, dat ze blij waren dat het gebeurd was. En nu zie je dat niet iedereen denkt, zelf, alsof er geen ons gesprek hierover uh, Moog niet, dat, dat, dat zal nooit ah, nou, Het tosje gedaan is misschien nog wel dat hij zag een, een kolonne van Russische hulpartsen uh, naar Italië, naar Bergamo gaan, om daar te, te helpen. Het is, en misschien dat die Iran-sancties uh, ook weer opgegeven worden, omdat het daar best wel een drama is. En ja, als je nu mee stuurt gaat iedereen dood. En, nee, het zou kunnen zijn dat... Dat de, dat de wereld wel een beetje tot elkaar komt. Dus zelfs misschien in de Amerikaanse politiek, eh, we horen laat nog dat er weer eh, politieke, daar, daar staat iemand een speech te geven over corona en dan gaat hij toch wel even een dik naar Trump zitten geven. Dan nou, weet je wel, jongens, als, als er toch zoveel levens op het spel staan, doe dan een beetje een overstijgend iets zeg maar. Ga dan niet proberen door even wat politieke punten te scoren, maar ga gewoon... Uh, proberen de handen in één te slaan. D dit is een mooi moment wel... waarop, ja, waar worden allemaal... samen voor staan, zou je, zou je kunnen zeggen. En, het en, ja, al die, die... nationale verschillen eventjes opzij gezet moeten worden. Ja, het dat, het uh... risico wat ik erin zie... is dat juist daardoor... worden de mensen die er eh, dus tegen zijn... om wat voor reden dan ook... Uh, de makkelijker nog uitgefilterd. Dit wordt echt... Uh, dit is echt een, een, een provocatie... Zeg, van alle doendenkers... Om niet buiten te blijven om na vijf uur naar buiten te gaan. Gewoon omdat jouw ego het op dat moment niet aan kan. Zeg je ik ga naar buiten, ik ben er vrij. Ik wil freedom. Nou, en dan loop je om na vijf uur s'avonds loop je de deur uit en dan hebben ze je leentje te pakken. En zo kunnen ze heel makkelijk, al die moeilijke mensen die normaal in hun leentje dus tevoren zitten, pakken ze nou dus op die manier, uh, ja die traineren ze nu even. Die lopen ze echt te pushen. Ja, snap je? Ik, ik, stel dat je dus al een doendenker bent, en je gelooft in de platte aarde bijvoorbeeld, en dan gebeurt dit. Er nee, zijn doendenkers, mensen die niet in de platte aarde uh, geloven, die denken dat het in de morgen anders dan plat is, en overmorgen... Ik zei nou, stel dat je en-en bent. Dus je bent en een doendenker, en, en je, gelooft je gelooft in de platte en, ja. en dan gebeurt dit. Kun jij je dan staande houden, met de theorie die je de hele dag voor jezelf voorhoudt, of trek je hem op dat moment, omdat je dus... Weet je wel? en Zo worden denk ik in de komende maanden, tot met juni hoor ik, net een half uur geleden, worden er dus op die manier heel veel mensen uitgefilterd die een gevaar zouden kunnen opleveren, omdat ze hun emoties op een bepaalde kritieke moment niet in controle kunnen houden. En uh, ja, maar ja dat, dat zie ik hierin. Ja, maar er gaan een heleboel mensen tegen de muur draaien. Er gaan mensen... Uh, die hun, hun baan verdienen, want dat, zo, uh, die krijgen allemaal een klein uitkeringtje waarschijnlijk uit de uh, ja. geldpers. En ja. en, uh, en ze worden afhankelijk gemaakt van de staat. Uh, Dan gaan ze alcohol verbieden. Uh, ja, ik denk dat ze een heleboel mensen tegen de muur gaan drijven. En dat is nog heel interessant hoe die mensen gaan reageren allemaal. Wie er het ja. eerst flipt en wie er het eerst in opstand komt. En... Nou, er zijn een aantal be aantal berichten zo uh, waar dat aardig in speelt inderdaad. Ja, die, uh, ja. Uh, op dit kan eindigen is denk ik inderdaad een opstand op tegen. maar de vraag is hm. ja. of dat hier gewoon komt 1 en hoe dat dat zou gaat verlopen. Nou, maar betreft, je moet ook uh, wel bedenken dus in dat, die dat er uh, ook... Uh, ja. Een hele hoop regels overboord gezet worden opeens. Hè. Van, uh, oh ja, die verplegers die, die hun vergunning verlopen is, die kunnen toch mm. wel uh, meehelpen. Uh, ja. um, bezorgingsregels voor supermarkten die belachelijk zijn, uh, even afschaffen. Uh, milieuregels voor Londen, die uh, het onmogelijk maken in Londen, die zijn opeens, opeens niet meer zo urgent en worden afgeschaft. Er, er, nood breekt wet ook, dus er ik kan ook een heleboel opeens uh, uh, opgeruimd worden uit, uh, uit nood. En aan de andere maar... kant ook weer niet, ja. want daar hebben we nou een twee artikel over. <laughs> ja. uh, nou, eerst een uh, verplichte brief aan de Belastingdienst. Uh, leg maar uit. Rick. Nou ja, je kent ook dat hele, uh, hele noodgroep natuurlijk sowieso, hè? Ja, probeer daar maar eens een uh... op te maken mensen. Dat gaat al heel lastig nou ja, en er zijn ook allerlei, de, allerlei maatregelen voor ondernemers die nou, nu bezig zouden moeten zijn met omzetbelasting en loonheffing. maar al die administratie veel bedrijven ligt op plas, uh, dus dat kunnen ze dan tijdelijk kunnen ze dat uitstellen, kunnen ze uitstel van betaling krijgen, maar dan moet je wel eerst een brief sturen naar de Belastingdienst om dat aan te vragen. Uh, dus dus je wordt er in vastgedraaid. Iedereen de afgelopen jaren netjes een belastingaan heeft gedaan, krijgen allerlei voordelen. We gaan dat voor iedereen regelen, zeggen ze dus dan. Ja. Maar moet je wel eerst een brief sturen en die brief moet je natuurlijk ja. ook weer downloaden, moet je invullen, het kost ook administratie. Dus het levert gewoon in eerste instantie extra kosten, extra moeite op voor bedrijven zeker en en en ja inderdaad voornamelijk werd wat voor voorwaarden ze er allemaal aan stellen voor in de praktijk zijn hmm. ja. en dan hebben we ja, nog een um, kijken hoor uh, buitenlandse artsen die uh, graag in Nederland een uh, handje willen helpen ah, dat gaat ook niet zo makkelijk natuurlijk hè nee dat mag wel niet want ja die uh... Maar bij die verplegers, dat bigregister inmiddels dan uh, uh, overboord gegooid, tenminste als ze nog vrij recent die BIG-registratie verloren hebben. Dan kunnen ze bijgeschold worden, etcetera. maar voor artsen uh, blijkt dat ze kennelijk nog niet zo te zijn. Want er is een aantal buitenlandse artsen dat in Nederland woont en die willen heel graag gewoon wel, uh, wel helpen in die zorg. En die hebben daar ook flinke ervaring in. Volgens de arts uit, uh, uit Mexico die me nog heeft gewerkt uh, tijdens het H1N1-virus, oftewel de vogelgriep. Uh, maar die mag dus niet aan de gang, want die is niet geregistreerd. En dan denk ik, ja, dan laat je toch een beetje wat liggen. Weet je zeker als je weet dat, uh, dat allerlei personeel in de zorg nu uh, dubbele diensten draait om dit een beetje draaiende te houden, het hele circus? Maar die druk die gaat opbouwen, denk ik wel. Uh, ja, dat ik denk ook, ook, dat is volk, ook over ja. de druk van, uh, van voedsel, dat opeens iedereen kijkt voor jou. Ja, voedsel. Uh, misschien zijn die boeren toch handig om, uh, om te hebben. Ja. Eh, want wat ik las later de beschrijving, ja, het kabinet de Rutte 3 heeft gewoon een heel formeel gehandeld steeds. Van, uh, oh, de PFAS is over de norm, uh, nou we leggen dit helemaal stil. Oh, dat is over de norm, dan leggen we leggen dat helemaal stil. Oh, dat, uh, hup, uh, nou 100 km per uur terug. Ze hebben gewoon echt heel erg naar de letter van de wet alles uh, heel ambtelijk afgehandeld ja. en keihard eigenlijk. Hij uh. ah, nu is het wel zo dat Nederland niet zo snel tekort gaat komen, want een heel groot deel van de productie van Nederland ging dus oorspronkelijk naar het buitenland. Dus, ja. En dat mag nu voor, voor een aardig stuk niet meer, dus ja, dat blijft wel aardig in Nederland hangen. Dus je niet zo snel als van, van en, rij, rij, in Nederland misschien, maar er zijn natuurlijk wel mensen die, die, die, die dat consumeren. die dat nu niet meer, die nieuwe leeftijd in Duitsland. Ja, en dan krijg je ook weer verplaatsing natuurlijk dat ze dan in het buitenland, wij importeren misschien ook weer dingen, en dan denken ze dan uh, in het buitenland van nou, uh, dit is niet meer te koop, nou dan koop ik dat maar, en dan, uh, dan krijgen wij dat weer niet naar ons toe geëxporteerd. Dus, dus, ja, het kan toch wel lastig uh, worden. Nou, olie bijvoorbeeld, maar dat wordt dan weer wel naar Nederland geëxporteerd. Dat is interessant, ja. hè, dat het in Nederland moet voor elkaar. Ja, <laughs> geen toeval natuurlijk. Nee. Maar de grens zijn in één keer binnen de Europese Unie zijn nou ook in één keer weer een, een, een issue uh, hm. wat zou we een Ja, mijn Lekker ouders is misschien uh, oh ja? ik kan wel een, een praktijkvoorbeeld uitgeven mijn ouders die wonen op 100 meter van de Belgische grens ja? en daar staan en die gaan dus meestal voor de boodschappen naar Nederland en alle sociale contacten in Nederland en ze hebben nou op alle tussenwegen tussen België en Nederland heb ik begrepen van mijn ouders die ik deze week hebben. heb staan van die van die zeecontainers op de weg en mag je het dus niet de grens over. Ja, ja. maar uh, ja ik uh, vond dit gaat dan over bepaalde um... ja dat is, dat is een paar kilometer van bij mijn ouders vandaag ja, ja, ja. ja maar dit, dit zijn de, we komen nu een beetje in de sectie uh, uh, bedrijfsberichten en, en soms ook hele grappige maar ook hele rare en dit is nou een hele rare ja. <lacht> Want in Balenassau, daar loopt dus, daar heb je de zeeman. Bij mensen wel bekend, de winkel, ja, mooie ongelukken kopen zo. en zo. Maar de grens Nederland-België loopt midden door die zeeman heen. <lacht> uh, dus daar loopt rood-wit lint door die winkel heen. Want in België mag je dus niet meer in die winkels komen. En in Nederland wel. Ja, Wat in de praktijk het probleem is opgeleverd dat niemand daar geen winkel koopt omdat hij aan de verkeerde kant van de lint dingen <laughs> ja, maar in België heet dat een niet essentiële winkel en in het Nederlands wel dus. Ja, ja. ja dat, dat kan het misschien wel mee te maken hebben dat de Zeeman Nederlands is. Ja. Nee, nee, in België heb je ook Zeeman hoor, maar uh, ja, de, die grens loopt er gewoon midden doorheen. Dus ja, in Nederland kan je het. kun je dat wel kopen. Ja. ja. wat dat betreft is het voor een winkelland en een bitcoin en zo is het allemaal wel interessant um, zijn te ik denk wel dat mensen hierdoor gaan nadenken, om het maar even zo te zeggen. Ja, er staat ook de opmerking bij. Hè? En voor mensen als Onno, die bijvoorbeeld een slaapshirtje willen kopen, die mensen moeten dan toch echt via de webshop of een andere winkel doen, helaas, zegt de woordvoerder. Het zijn gekke tijden, we hebben een oplossing gezocht, waarin we toch van nut kunnen blijven voor de maatschappij. Je kunt toch ook al een trek op waar achter dat vandaan halen en in de andere kant zetten? Ja, dat kan, maar die Belgen mogen natuurlijk die winkel niet in. Nee, maar de Nederlanders toch wel. Ja, maar de Belgische politie die waakt natuurlijk over het Belgische deel. Ja, maar ik bedoel, die, die mensen die van de winkel kunnen toch ook naar buitenstaat, die zijn wel hun eigen even aan de andere kant van het winkel. zetten? mogen, die mensen, die, mogen die mensen wel de grens over dan? Die, van die, die, mogen, die mogen ook niet hun eigen winkel in aan de Belgische kant. <laughs> Oké. Okay. Nee, nee, dat loopt gewoon een grens doorheen. Dat is een niet-essentiële winkel in België, dus daar mag je niet komen op het stuk. Oh my god. Ja, dat is. Ja, er, uh, je ik ben, blij, ben ja? okay. blij dat ik daar niet de boekhouding doe dan. Ja. Ja. Dat zijn dat alleen kassas. Dat vraag ik me dan af. Ja, volgens mij is dat ook wel een probleem met huizen die dan op de grens liggen, die dan aan de ene kant wel of niet WOZ moeten betalen en dat soort dingen. Maar goed, dat is een beetje onder verhaal dus je, ja, ja, Ik ben daar in de uh, geboren. Uh, ik had heel veel vrienden daar wonen. Ik heb heel veel familie in waarom zou, en waar we dan aan daar wonen heel veel uh, mensen met mijn achtermaat. Oké, okay, niet zo. Ja, niet <laughs> ja, zo. <goed> ja. <laughs> <laughs> maar uh, ja, nog meer de absurditeiten. De, de, de, de naleving van, uh, van al die, die, die uh, regels. Uh, hoe, hoe dat dan in de praktijk gaat bij zo'n supermarkt. We hebben nou een uh, bericht over supermarkten, luidde de noodklok bij uh, de minister. Hand, ja, ze van dan over de handhavers die personeel ja die, het, ja, die willen het personeel beboeten ja. uh, vanwege coronamaatregelen die ze dan wel of niet goed zouden handhaven. Maar die handhavers blijken zelf niet goed op de hoogte van de regels en dat, dat supermarktpersoneel des te meer. Die weten precies wat ze moeten doen en welke regels ze moeten houden, wat de afstanden zijn, hoeveel mensen er binnen mogen en dat ze een winkelwagentje mee moeten... ...en moeten uh, met hand sanitizer moeten werken, zo zijn uh, er grote borden bij ook. Maar goed, die boa's die uh, hebben maar één taak en, en dat is uh, de regelgeving uitvoeren die zij denken dat geldig is. En als ze de verkeerde regelgeving bij de hand hebben dan uh, weten ze nog steeds wat in wijken. Hoe ze het toch uit? Ja. ja. Waarom ja. mag u in gaan? Ja, geen, beroep gaan? Maar handhaven is dat geen essentiële beroep eigenlijk? Maar niet, dus wij... ja, ja, ja. Dat hadden we laatst ook al bij die parkeerboetes toch? Want daar... oh, dat is nou echt een niet-essentieel beroep. Oh, ja, ja. Maar, maar dan denk ik daar altijd ook... anders over. Wat ik nou nu een half uur of een kwartier geleden nog zijn dat er niemand tegenin gaat, dat is dan toch bij de supermarktbranche wel het geval. Dat ze een beetje van zich afwijken, bij jongens, waar zijn we mee bezig? Als je naar de supermarkt gaat, ja, dan kiest jij ervoor om met mensen in één winkel rond te lopen. Dat is de supermarkt anders dan ga je het wel of direct bij de boer kopen of je stuurt iemand anders voor je supermarkt boodschappen, of je laat het bezorgen, dus ja, daar doen we het moeilijk uh, over. Ja, maar dat bezorgen dat, dat, dat doen dus heel veel mensen nu. Ja. Hè? Ja. En het probleem dat, dat daardoor veroorzaakt wordt is dat uh, allerlei zorginstellingen die eerder dus wel bij de Albert Heijn een, uh, boodschappen bestelden, die kunnen dat dan nu dus niet meer doen. Uh, zo iemand die, die van, van zo'n uh, bijvoorbeeld zo'n woning of zo die normaal die boodschappen bestelt voor zes, voor misschien vier woningen tegelijk of drie die, die bestelt voor zestien personen normaal, moet nu in de winkel de boodschappen gaan doen in een winkelkarretje. Dat lijkt heel erg veel op hamster en die wordt dus helemaal vooropgescholden in die winkel. Dat je zo asociaal gedraagt. <laughs> ja, dus dat, dat is dan wel... ook het gevolg. Ja. Maar waarom, waarom moet hij dat dan, zijn er een, is niet genoeg bezorghouders? Uh, ja klopt, er zijn de bezorgmomenten op, hè. Albert Heijn heeft een bepaald aantal bezorgmomenten, die worden nu allemaal ingenomen door particulieren. Ja, ja, ja, ja. ja Wat ook wel apart is, dat ik wel laat bij de doogrichterij, en dan, nee, ik, had ook, ik denk, wij klinkt wat anders staan meenemen, en wat uh, paracetemol, en wat... Uh, paracete bol en wat uh, van die handgel, dat stonden bij die handgel maximaal twee per persoon. Ja, ja, dan Paracetabool, nee, maar één pakje per paracetabool per persoon. dat moet je altijd weer terugleggen. Ja, en de tampa is morgen een halve prijs. Ik zei, nou, laat dan ook maar zitten. Dus dat was gewoon, ik nog een heleboel handel aanzetten En dat ging allemaal naar de zijkant toe. Kijk, wat denk je dan over? Ja. we hebben wel één regeringsbruik. Ja. En dan hadden we zo'n manier het dan echt mee moeten doen. Nee, maar het uh, de... was wel leuk het ook op hè? Ja, we ja, waren alleen al... Ik hoorde laatst Bob Murphy, die ging dan verdedigen, Wat een vent die had in Amerika, die had uh, een hele, hele opslagruimte vol met handset Die had die gewoon overal opgekocht. Hij had alle winkels afgehaald, had overal die hand sanitizer opgekocht. Dus hij zag dit aankomen. En, uh, ging op ebay verkopen en toen werd gewoon verboden door ebay want hij was dan een profiteer of weet ik een woeker winstmaker maken ofzo maar bob murphy die gaat al helemaal uitleggen waarom het heel goed is dat veel meer mensen dat zouden moeten doen zeg maar. dat uh, ja daardoor komt het uh, bij de mensen terecht die via mee. hebben die het hard nodig hebben uh, dus dat het, het zorgt ook dat die winkels hun voorraden veel sneller gaan halen aangevuld dan nu het geval was dus je, je wil eigenlijk de inkoper van een ziekenhuis wil je eigenlijk dat hij uh, dat hij zo verguurde hebben zeg maar die uh, uh, die goed vooruit kan kijken, die uh, en, en eigenlijk wordt nou zo'n zijn vooruitkijkende gedrag wordt uh, wordt bestraft. Uh, werd gewoon helemaal ja. in de slagblok of zo iets. Ja, we hebben je er al over gezegd? Hè. Het oh, nou, ja, ja. Volgende week is en ja. sowieso. Ja, uh, uh, en het volgende bericht zal er ook al over gaan. Uh, ja, even kijken hoor. Uh, ja, scenario's. Oh nee, sorry. Uh, ja, scenario's staat er. Scenario's coronacrisis. Uh, reactie, onvermijdelijk, uh, oploopt, staatsschuld blijft uh, blijf te dragen. Nou, ik ja. zal het wel even oppakken. Uh, want dit is een ander soort berichtje als andere Dit is geen... Uh geen uh, media dat we hier zien, maar dit is een uh, beleidsanalyse, economische beleidsanalyse van het Centraal Planbureau, die dus inderdaad getiteld is, scenario's coronacrisis, on recessie onvermijdelijk, staatsschuld blijft te dragen en op dat laatste, ja zolang die schuld met 0% rente kan worden aangegaan, nee. uh, dan is iedere schuld te dragen in dat opzicht. Mm -hmm. uh, en de recessie onvermijdelijk, dat is dan wel interessant, dat we daar in ieder geval een bevestiging van hebben. Ik roep al jaren om een uh, currency reset, global currency reset. Dus nou ja, goed. Uh, het, het, het voor het, de geinders even in, in de downloads op die infographic economische scenario's. En dan dus, zie je ze uh, naast elkaar staan. Uh, en in het meest gunstige scenario, hè, dan zou de, uh, zouden de maatregelen die nu gelden, die zouden dus voor drie maanden gelden. En dan, nou, dat is geen raming van het CPB, daar zegt ze er gelijk bij, maar dit is een scenario. Dus hebben we dat doorgerekend wat er ongeveer zou kunnen gebeuren. Maar als het drie maanden duurt, dan, uh, dan komen we allemaal wel weer bovenop en dan groeit de uh, rekening volgend jaar gewoon weer. En zelfs de zes uh, maanden duurt, en dan krijgen we dit jaar al een hele diepe, diepe recessie. Zeg maar volgend jaar gaan we toch alweer een beetje omhoog. En ze hebben ze vier scenario's gemaakt. En met gemiddelde scenario blijven we er gewoon twee jaar lang last van houden. Als ik dit zo lees, dan is echt gewoon die uitbraak van die corona volledig getimed. En mensen zijn mm -hmm. allemaal voorbereid. Zijn er ja, maar uh, dat is al, je hebt toch event 201, heb je het daar al over gehad? Van dat, uh, die simulatie die gedaan was. Uh, in een maand voordat het hele pandemie begon. Dat ja, ja. was door Bill Gates gesponsord. Dat was hij eerder ook toch? Ja, tot in, in New York was het toen, ja. ja. En ik hoorde ja, dat, dat het. De, de, van James Corbett, die had nog een andere club, die had ook al veel eerder nog een een, een, een, een, ja, ook een scenario bedacht van uh, ja dit zou er kunnen gebeuren en uh, Rockefeller ook instituut als dat geloof ik. Maar, en het is ook zo is natuurlijk heerlijk voor een globale, voor een wereldregering ook, hè? want je moet hiervoor dingen kunnen doen die grenzen ja, overschrijden. En, uh, maar het is uh, niet zo raar dat als je zo'n grote megelemaande denker bent, dat je dan ook in wereldscenario's denkt. Ja. Dus ja, de geologen die doen dat ook, die berekenen ook al dat soort scenario's wel door. Ja, dat is hun vakgebied. Daar verdienen ze geld mee. Hey, dus ja, uh, dat dan moet je af en toe wat laten zien, toch? Ja, maar je weet, weet natuurlijk ook alle, politie alle politieke doelen bij de stelten. Ja, maar dit is natuurlijk ook een uh, scenario van het CPB, hè? dus het is een overheidsdienst. Mm -hmm. ja, nou, bij deze, dit zijn de economische scenario's inderdaad. tenminste mm -hmm. wat economische gevolgen zijn. Ja, ja. ja en uh, helikoptergeld, dus uh, het wordt in de, in de mond genomen. Alle burgers geld geven <lacht> helpt dat in een coronacrisis? Vraagt iemand ons ja dat is dus een mooi artikel, oh, notabene op de NOS, daar had ik het voor de uitzending een beetje over dat is toch bijzonder dat er best dus wel kritiek wordt geleverd hier op, uh, op wat de, het beleid van de overheid aan het uitrollen is, waar allerlei mensen geld geven en ondernemers compenseren en zo. Ja, en uh, ons welbekend Milton Friedman, die heeft het eerder ook al gehad over helikoptergeld, en dat dat helemaal niet werkt. Nee, in nee, dit artikel, uh, daar er wordt, worden daar een aantal mensen aangehaald. Dat is de narrative, en dan zeggen ze ja kijk, we hebben toen gehandeld op basis van die koloniecrisis, en dat is nou blijkt dat toch niet goed uit te pakken, dus nou zijn we ineens al ons geld kwijt, ja dat is sorry mensen, maar we men dachten toen dat we het goed zouden doen, want er was zoveel paniek, ja. Ja, maar alsof ze dat van tevoren niet wisten, dat weet je wel. Nee, precies, maar daarom moeten er af en toe van dit soort artikeltjes, dan bereiden ze dat voor, dit is het nieuws van over een half jaar. En dan zeggen ze, oh ja, over een half jaar blijkt dat het helemaal market is gegaan dat alle dat de groente eens 10 euro per per niet kost. Nou, ja. ja, maar als je kijkt wat ze naar Amerika, doen, dan gaan ze wel 1200 per persoon geven Maar als je kijkt wat het deflatoire gat is wat ontstaat door zo'n crisis, dan is dat dat wordt dat niet opgegeven door 1200 dollar per persoon. Dus ik denk, ik denk dat dat op zich niet tot nog niet tot hyperinflatie leidt. Uh, leidt. Maar ja, het gaat natuurlijk alleen maar meer worden. het is, het is ook zo dat de, dat is een bepaald bedrag. En de, en de rest wordt nog veel geleend geloof ik. Dat zijn allemaal kredietlijnen. Dus daar kan je ook weer van zeggen. Ja. Nou ja, het is maar tijdelijk. Want dat je ze de vorige keer ook bij al die andere QE's. Van nou kijk. Het is, het, wij lenen het geld uit. Maar we drukken het niet bij. Want uiteindelijk wordt het alweer terugbetaald En dan verdwijnt het weer net zo hard als het erbij kwam. En dat hebben ze een tijdje gedaan. En toen zeiden ze. Toen ging het gelijk helemaal fout. En toen zei ze. Nou we gaan het heel langzaam doen. Het is uh, like watch it, watching paint dry. En. En dat leidde tot weer uh, een repo-crisis, waardoor er weer enorm veel erbij ging als en nou als een record... Er... En dus mensen geloven, denk ik op een gegeven moment niet meer, dat die leningen leningen zijn. Die leningen... Ja, uh, een lening betaal je terug, maar dit, deze leningen worden alleen maar weer overtroffen door weer nieuwe leningen de volgende keer bij de volgende crisis, die nog weer groter zijn. Dus het is eigenlijk ook geld drukken. Het is eigenlijk ook een heleboel van geld. dat, dat terugbetalen is gewoon een, een illusie, dat gaat nooit gebeuren. Maar de vraag is überhaupt of, of, of nog wat geld uit de, de helikopter komt. Allereerst, het, het, is, het komt natuurlijk uit het koken van de man die ons ooit de duizend euro beloofde. De man die wel vaker uh, dingen roept eigenlijk. Uh, zeker in verkiezingsbreng. En ik heb al verhalen gehoord en er zelf ook ervaring mee dat dat noodfonds. Ja, je, je moet maar hopen dat u uh, Tenminste, uh, als je dan uh, werkloos thuis is als, als zzp'er of... Uh, uh, uit een kracht, dan uh, wordt een beetje ja, van, van het kastje naar de muur gestuurd. Hè. Dan uh, zegt de ene werkgever zegt nee, je moet bij de UW zijn. De UWV zegt dan nee, je moet uh, aanspraak maken op het noodfonds uh, Via je werkgever. Je werkgever moet dat doen, maar ja, die wil dat niet. Dus die stuurt je weer naar de UWV en uh, zo hoor je dat een weer pin komt. Voor de OWV. Ik zag een niet voorbij komen, dat klopt in ieder geval. Uh, nou, dat uh, Rutte heeft gezegd dat uh, 80% van de bevolking het coronavirus krijgt. Dat stelt me enigszins gerust, want ik heb nog nooit wat gekregen wat Rutte beloofd heeft. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> uh, uh, uh. We zijn nou uh, uh, al... Ik, uh, uh, ja. ik denk toch met, met de mogelijkheden die er nu zijn, dat ze mensen de deze keer het de wel geven. Ik of denk het ook, doen. maar dit, dat is een ja. ordinaire liefde actie, want... De, de, ja, dit gaat, best waarschijnlijk ook veel meer naar gewoon Weet je, meer de inkomens en misschien net iets lager inkomens. Of meer klein dus nou, als, als, als het toch die global currency reset gaat worden. He, dan geeft het dan nu ook maar gewoon weg. En dan heeft iedereen nu gewoon de kans om met 1200 euro e te kopen. en is <lacht> nog niet dat bij ons ook 1200 wordt, Nee, <lacht> eh, oké, okay, maar ik denk dat ze dit keer wel gaan doen. En dat iedereen nee, dus ja. die die, ...die in het Westen uh, toch al zijn hele leven voordeel heeft kwam het hele gebeuren... Dat ...nu nog een keertje een kans geven daarmee en dat het dan... Uh ja, maar dan alleen, weer, alleen weer de banken in gaat schuiven, dan wordt denk ik toch wel uh, wordt men toch wel vrij boos. <lacht> en dan, dat, dat is, maar als je, als je de mensen ook allemaal duizend euro geeft, dan, dan zijn ze weer stil. Uh, nou, wat ik, okay. wat ik zelf wel uh, best wel cru vind, is uh, ik ben gewoon al die tijd aan het werk geweest. Je werkt aan de gehandicaptenzorg en er zijn heel veel mensen die zijn gewoon aan het werk geweest. En die krijgen helemaal geen ene donder. Weet je, dus zie je, je hebt al gewoon geluk als je lekker thuis mag zitten nu. Dan hoef je niks te doen en je krijgt toch geld. Mm. Ja. Maar de inschatting dat, dat dit keer wel met helikoptergeld gaan storen, dan denk ik dat dat wel omdat dat juist is inderdaad. Oh, dat denk ik ook. En het is wel heel duidelijk aangekondigd hoor. Ja. Dat u die, die heeft al die plannen wel gepresenteerd en hij zei ook ja het is misschien allemaal niet ideaal. En daar zullen mensen van gaan profiteren en andere mensen het verkeerd gaan toepassen. Uh, maar dat vond hij dan toch wel zo belangrijk dat het op korte termijn er doorheen moest. Dus dat gaat op hele korte termijn gebeuren. Ja. Ja. Ja, dat is, was maar? eigenlijk altijd van de Duitse centrale bank was er een grote weerstand tegen hyperinflatie. Uh, vanuit het verleden gezien. En uh, er werd nu ook verwacht dat gezien de omstandigheden nu de Duitse centrale bank hun, hun weerstand zou laten varen. En dat betekent ook dat Duitsland ging de begrotingsdiscipline op, uh, op de helling zetten. Ja. Die 2-3% regels, zo, dat, uh, dus dat mag, heel, uh, mag de overheid er veel meer bijlenen Dus uh, ja, dat, uh, eh, ik denk dat, dat het einde van de euro dan toch wel uh, in zicht is als er geen enkel is, meer is. Het is wel erg jammer hoor, dat, ik, dat, dat we dat dus eigenlijk al 10 jaar zien aankomen en dat we elkaar toch niet hebben kunnen mobiliseren om er echt wat aan te doen. Want hm. het is gewoon de agenda die wordt uitgespeeld. Al die mensen die met de Tweede Wereldoorlog daarna net zijn geboren, ...gaan nu met pensioen, die moeten nu dus terugkrijgen waar ze hun hele leven voor hebben gewerkt. En ze trekken gewoon ja. de plekken ik, ik moet ineens heel erg denken aan, uh, aan Atlas truck weet je, van een rente. Uh, Waarbij die mensen die hoofdrol spelen zeg maar proberen nog ja. heel lang die bevolking te helpen met ja. hun fantastische producten. En uiteindelijk ja. wordt het gewoon allemaal geconfiskeerd door de overheid en niks te halen, laat ik maar fuck it en dan vluchten ze naar een ander naar een andere plek. Nou, dat gevoel krijg ik hier heel erg bij, weet je. Je kunt dit, als je dit hele verhaal doorziet, dan denk je op een gegeven moment ook, weet je, ik kies eieren voor mijn geld, als mensen dit willen geloven, doen ze dat zelf, maar ik, uh, ik ga gewoon uh, me mijn eilandje terugtrekken. Kijk, ja, langzaam steeds meer ondernemers ook de bruider aangeven, want uh, ja, als dan, uh, dan kun je dan het hoofd water houden en dan krijgen je, dit soort dingen en dat, dan gaat eigenlijk jouw belastinggeld allemaal daar naar enorme banken toe om die uh, leningen overeind te houden, ja, in deze gegeven het inderdaad van, uh, het heeft er wel eens in zin. Ja, en dan komen we bijna een ja. artikel en dat heet ja. een, een krankzinnige prijs. Ja, dat is, ik dat zo van BN Nieuwsradio, van Kees de Kort, die, die loopt eigenlijk al een tijdje heel hard uh, kritiek te leveren op het overheidsbeleid, dat ze zo uh, geloof ik de economie aan het schaden zijn. Ja, want dat is zijn beroep, hè. Dat, dat is ook zijn beroep, het is ook ja. zijn beroep. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar in dit geval uh, uh, zie je hem wel heel duidelijk uh, verhalen tegenhouden. Normaal is het wel wat genuanceerd ofzo. Maar hij, is, hij lijkt nu echt wel flink boos geworden te zijn. Maar dat is ook niet raar. Want in de, zowel in de Verenigde Staten als in Nederland hebben we natuurlijk een enorme impact op de, op de economie. Uh, en dat gaan we allemaal terugzien. Wat dat betreft in die scenario's van het CPB nog niet eens zo raar. Het wordt gewoon een grote ellende. Ja, die zijn heel voorzichtig denk ik nog. Ik zie 1,7% daling. Ik zie 1,7% dat zich uh, ja. dat, dat niet, uh, niet uh, gebeuren eigenlijk. Ik bedoel, dat wordt al veel erg toch? Ja, maar er stond ook wel, uh, er stonden nog wel andere scenario's bij, waarbij we twee jaar lang in recessie blijven zitten als deze maatregelen een jaar lang door blijven duren, zeg maar. En ja, dat kan misschien ook wel als, uh, als de overheidsteugel nog veel verder doorloopt. Ik denk dat je gelukkig moet hebben dat je niet in een de depressie terecht komt houden. Ja, maar dat was sowieso wel dan al heel handig Ja, ja. Het, schijnt wel erger, het schijnt wel erger te worden dan uh, de depressie van 2008. Ja, ja dat wilden ze geen depressie noemen, dat noemde ze de grote, grote recessie waar een beetje in 1929 of zo. Uh, dat soort, uh, ja, of er moet iets uit de hoge hoek komen dat dat mensen opeens allemaal... Tot inzicht komen en uh, blijkt allemaal uh, heel verlicht te zijn. <laughs> het is wel een relatieve daling natuurlijk. De om die we straks overhouden die is wel een stuk hoger dan die ze in uh, 1929 hebben overgehouden. In dergelijke economische waarde. Ja, dat uh, is weer. Ja. Ja. ja. Maar uh, de druk op Nederland groeit om in, uh, in te stemmen met uh, Eurobonds. Ja, dat is dan een bericht, dat, dat, dat is heel grappig. Dat blijft dan natuurlijk wat onder de radar. Hè? Ja. Want iedereen is met corona bezig. En in de tussentijd probeert de EU gewoon er uh, uh, EU-obligaties doorheen te drukken. Okay. Oftewel, normaal gesproken heb je staatsobligaties. Hè? Die, die worden gewoon per land uitgegeven. Zo'n beetje om die, om die leningen te financieren onder andere. Mm -hmm. uh, maar nu wil de EU dus uh, eurobonds uitgeven. Oftewel EU-obligaties. Uh, EU uh, en er zijn twee landen tegen. En dat zijn de landen die op dit moment heel veel voordeel bij hebben dat ze goedkope geld kunnen lenen. Dat zijn Nederland en Duitsland. Hmm. En de rest van de complete Europese Unie, die, uh, die heeft straks alleen maar voordeel bij als, uh, als de eurobonds komen. Want dan kunnen zij namelijk goedkope geld lenen. Die en daar word je ook een Europese belasting bij, hè? Denk ik. Bij euro. Ja, ongetwijfeld. Want de rest moet betaald worden. Maar die belasting, uh, de belasting is wel, die Europese belasting. Nou volgens mij is dat geen directe Europese belasting toch? Niet direct ja, ja, via de staat inderdaad. Maar dit zal wel in een directe Europese belasting resulteren. Oké. Okay. Ben ik ben benieuwd nou, dan moeten we dat ook weer ergens uh, iets voor invullen ofzo. Ja, echt ja, duidelijk. Daar... Ik dat dan wel weer, want ik was heel even heen en weer. Uh, maar is dat dan weer een iets te zware voorspelling om een directe Europese belasting. Hoe gaat het dan gebeuren via de ondernemer? Of dat je dus een extra hofje europa afbracht bij je inkomstenbelasting krijgt? Nou, dat is wel een aparte, dit is, dit is voor, in, mijn, in mijn beleving is het zo'n kleine stap steeds een stukje ja. verder richting een soort van uh, Europese federatie zoals we nu in de Verenigde Staten natuurlijk hebben. Ja. Dat we straks ook een centrale federale regering krijgen die allerlei... Uh, ja, inderdaad, daarmee staat, staat denk je dat toch ook. Je hebt je gemeente, je hebt je staat en je hebt je federale... waar je allemaal belasting aan betaalt en ja. Ja, ook allemaal invult. Dus ik denk, als je obligaties uitgeeft... dan denk je leent geld op de kapitaalmarkten... dan moet je kunnen aantonen waar jij je bron van inkomsten vandaan haalt. Ja, ik, ik heb het idee dat ze dan we toch naar... En dan, dan, dan verwacht ik ook dat je na die Europese... De belasting dat je ook een Europese politie krijgt en het fiscaal beleid, uh, het Europees leger uiteindelijk. Oh, maar dit is al een dat worden, natuurlijk. er is al de Europese politie. Uh, er ja. ja, ja. ah, is al de Europese politie, het eurovol. Maar het Europees leger, daar wordt ook al een tijdje over gesproken inderdaad. En dit is gewoon een van die stapjes. Ja. En dat kun je nu mooi doordrukken. We Beginnen waarschijnlijk met iets heel kleins, zoals de ARS ook begonnen, weet je wel. Dat is ook uh, even een hele kleine belasting, die was alleen maar eerst voor de, de, de allerrijkste, hè? Ja, <laughs> uiteindelijk was het ook voor iedereen. Het gaat, het gaat dan heel snel. Mm -hmm. dus, uh, ja, het begon ook met 1% of zo. En dan werd er nooit aan mijn stelsel inkomen. Ja, eh, en te staan is het 90% ooit geweest. In de in Amerika. Ja. Ja. Maar bij ja, de... we hebben het bijna... Ja, we hebben heel veel op aftrekkend ja, uh, En in Nederland ook zo overigens. In Nederland ook low, okay. uh, het is het 70% geloof ik. Het van de ja. Uh, ja, ik heb het inderdaad nog wel gehoord eh, hoe dat vroeger ging. Maar, maar eh, eh, kijk hoor. Ja, we zijn bij het laatste bericht. Uh, ja, dat gaat even, even niet over corona. Uh, elektrische bussen zijn nu al afgeschreven. Dat is lezen. Het gaat over de stad Utrecht. Ja. Die heeft in, in het centrum uh, speciale bussen rondrijden. Lijn 2 gaat het om. Ja. Uh, het gaat langs de Tomplein en de Tolsteet-barrière. En dat zijn dus kleine busjes. Die zijn ook een beetje toeristisch, om het maar zo te zeggen. Het is, ja, er moet een beetje in het straalbeeld leuk. Uh, ze zijn allemaal, hoe die bus rijden, maakt dan eigenlijk niet uit als je ze koopt. En nu blijkt dus dat ze technisch toch niet helemaal leveren wat ze ervan gehoopt hadden. Vaak als de bussen zijn opgeladen, kunnen ze dus niet hun hele dienst tijd vol maken. Dat is de zomer de ergo uitzetten, dat is dan niet te hard in de bus. Ook gaan we, de deuren soms stuk. Ja. En ja, dat zorgt dan voor heel veel vertraging. Hè. En daardoor heeft de UOV, hè, dus Utrecht-OV neem ik aan, maar dat we staan. Ja. Openbaar vervoer, moet ik alleen maar uitspreken. Uh, hebben nu die bussen eruit genomen en ja, was, ik weet niet of het er staat niet bij of het dieselbussen zijn. Nee, elektrisch. Uh, elektrisch. Oh, wel elektrische dus ja. Nou ja, Ja, ja maar wat nee, ik ben de oplader gaat niet altijd goed, Maar ik vond het laatste zin niet heel mooi. Dat vond ik. Uh, Duslijn 2 is tijdens de klimaatop in Parijs in 2015 overigens verkozen tot een van Nederlands succesvolste duurzaamheidsinitiatieven. Volgens de woordvoerder UOV was er toen nog niet een ander te bussen. En <laughs> nou wordt er gewoon de hele bus in de vuilnisbak geklitterd. <laughs> ja, nou, nou, ik, ik zat er naar te kijken. Uh, ik dacht dat er uh, op een gegeven moment heel veel problemen waren met elektrische bussen uit China. Dat die geen goede kwaliteit leven. En dat dat allemaal, uh, dat ze daar liever gewoon een Europese spul voor hadden. Maar ik uh, kan hier niet helemaal teruglezen of dit nou een Nederlands of een Chinees product is. Ik weet, weet niet. Ik weet het vanaf het begin een grote ellende was. Dus ik weet niet hoe ze erbij komen dat het überhaupt een succesverhaal was. Dus ik heb heel veel in die bussen. Nou, uh, waarschijnlijk omdat ze er dus zo leuk uitzagen. Maar ja, uh, <laughs> ah, dat is dus ook mooi. De woordvoerder heeft inmiddels nieuwe elektrische bussen besteld. Deze laten echter een jaar op zich wachten. wachten. Daarom worden er binnenkort tijdelijk weer gezet op Hydro Treated Vegetable Oils. Dit is een plantaardig hernieuwbaar alternatief voor diesel, maar wil zo milieuvriendelijk als elektrisch rijden. We dus hebben ze drie, drie uh, voorraden bussen. We hebben dus eerste elektrische bus die gooien dan ja. like, uh, de, de, de trak in. Daar gaan we tijdelijk halen met, uh, met diesel rijden. En dan daarna nog weer hebben we een nieuwe elektrische bus. <laughs> maar het is allemaal duurzaam hoor dit. Dat was super duurzaam. Oh ja. Uiteindelijk hebben de busjes wel zeven jaar volgehouden. Oh, <laughs> ja, okay. Ik weet niet hoe lang ze normaal volhouden, ja. maar ik, ik vraag me echt nog steeds waar, waarom ze daar niet gewoon op waterstof uh, en zelf gaan rijden. Ja, omdat ze een hele land kan tanken, denk Dat nee, kan onlang. wel. Dat kan wel. En dan maken ze dat daar gewoon de kant gewoon niet ja, terecht. Ja, dat was het wat moesten Die waterstofbussen moesten ze helemaal naar Venlo rijden om te tanken. op een dieseltrailer. Omdat de overheid zich zelf geen toestemming gaf om vanuit veiligheidsoverwegingen... om zo'n ontplof waterstofse tankstation te bouwen daar. Dus dat gaat in de 20 van Utrecht helemaal niet lukken. Nee. Ja, goed, ja. Uh, je kunt nog wat zeggen. We hebben het gehaald. Ja. Hebben het gehaald. Ik, ik wilde nog wat zeggen over die bus, maar ik ben er nu ook alweer kwijt. Dus, uh, je hebt er uh, vaak zee, het ja, dus. vaak ingezeten. Ja, vaak ingezeten. En in de zomer is het niet te hard. Ze dus doen dan die airco uit, omdat anders uh, de bus niet genoeg stroom heeft. En dan zit je daar echt te zweet in die bus. Dus uh, ja, het is... Ik heb ook meegemaakt dat zo'n bus gewoon, uh, ja, dan zie je gewoon zo'n bus langs de weg staan, die is gewoon gepost. Ik neem aan dat dat ook een probleem is met verwarming, want verwarming is ook, uh, als je dat op de accu moet doen, dat, dat is heel veel energie zit er in warmte. Dus ik denk dat die er een heel stuk harder leeg loopt. Ja, dan dat je dat... Zo moet je inderdaad ook uh, en zo'n ding, ja, ja klopt. Of in de winter. In de, zomer is het ja, in koud. de winter is het koud, in de zomer is het bloed heet. Ja, maar kijk nu een nieuw nieuwe bus dat op zich niet te rijden. Ik, bedoel, uh, ik zie ze nog wel allemaal rijden hier in Amersfoort. Dus Je uh, hm. dus kan wel legelijke bussen rijden. Ja, als het van oude futurist is, ja, dat is ook niet een mooie vrienden, natuurlijk om met die lege bussen. En, en je hoort ook niets over de corona-onvriendelijkheid van ook maar vervoer uh, we moesten altijd jarenlang er ook maar voor in en de auto, de individuele auto zijn van ja. en de wereldgieter. En nou krijg je dat, dat je in een trein zit die helemaal vol met virussen zit. Maar er wordt niet gezegd van nou misschien was het toch niet zo'n goed idee om iedereen die, die, die ook dat ook maar voorin te duwen. Uh. Dat hoor je niet, want dat is weer strijden met een andere agenda van, van Greta. Die Greta heeft over ook corona, zegt er zelf, ja. Er is al geen test ja. gedaan, maar er eigenlijk geen zin bezorgd dat uh, dat ze uit het nieuws verdwenen is. Uh, uh, uh, uh, ja, daar hoor je niks meer van, hè, van al die klimaatactivisten. Nee, dat nee. Uh, hoeft ook niet meer, want het is geen uh, klimaatdienst nu, dat het allemaal weer stil dus. uh, Ja, dat hoor je dan wel, een aantal van die berichten van, oh kijk, het is eigenlijk kunnen mensen in China weer frisse lucht ademen, maar ja, en, en in Venetië zag je de vis in de in de kanalen zwemmen, want ze waren zo schoon en ik denk dat het ja, de allemaal net was, dat was allemaal klopt en ik zal de foto van een afgelegen eilandje bij Venetië in de buurt inderdaad. Ja. en wat nou als die Chinezen gewoon hebben gedacht van jongens die dollars die we elke keer iedere dag zijn we kaart aan elkaar gaan werken, en ik zijn we alles aan het uh... En we alles aan het vervuilen. Die dollars die we ervoor krijgen, gaan we gewoon niet meer krijgen. Dus we stoppen gewoon met leven. We verzinnen zo'n virus. En we zetten gewoon de boel stil. En het Westen heeft er maar mee te delen hoe dat ze hun producten gaan krijgen. Want wij maken alles. Ja, ja dat dus ja, wel. Wel is eigenlijk... Dus dan... Term dus die wilde van ja China zo smeren uh, dat ze ons allemaal spullen goedkoop leveren en zo. En dan gaan we tarieven opgooien en ze, ze, ze zullen ze laten betalen. En dan komt het, oké, er komt niks meer vanuit China. Dus, oh shit, eenmaal de ventilator zijn of de, de beademingsapparaten die ze nodig hebben, al de coronapacetten die Elon Musk zei, oh ik ga ze, ik ga ze zelf maken. En Elon Musk fabriek was stil en dan niet ze maar in China kopen. Ja. Ja, ja. Ah, nu begrijp ik wel dat Dyson uh, dat Dyson zijn wereld ook produceert. Ja, er zijn zelfbouwpakketten nou. Laat ik. Iemand uh, ja. het is een Nederlands bedrijf, dan kan je met bitcoin betalen en dan kan je daar kan je zijn uh, ding kopen wat uh, daar. ik heb nog niet helemaal goed doorgehis, maar het is een het is een volledig beademingsapparaat. Ja, ja, zolang je geen patent op zit. In, in uh, Italië hadden we vorige week nog dat er uh, dat ja. een privaat bedrijf dus dat we kleppen geproduceerd, inderdaad, voor de apparaat en dat uh, werd aangeklaagd. 3D-printer, hè? Dat is ook wel allemaal in huis, te hebben in dit soort situaties. Ja, ja, ja. Maar goed, ja, we zijn aan het einde van de uitzending gekomen, dus voor, voor de afspraakse jingle erin. Uh, ik wil even iedereen natuurlijk danken voor het luisteren naar dit programma, en uiteraard de deelnemers uh, danken voor het deelnemen. Uiteraard in de volgende weer dan hopelijk met Furman stream en uh, ja, dat dus is iedereen vrolijk en vooral heel erg. Uh, vrije week toe uh, tijdens het uh, instrument. Uh, ja. <laughs> en uh, hier is de eindjingle. Ja. ja. Helemaal geen kort in deze werk, hè? Dit is uit. Ja. Zal ik de opname stopzetten? Zet hem maar stop hoor voordat uh, de gods in valt. Yes, yes. <laughs> Dan zet ik de stream uit. idee. Heb ik idee. Zit je ook alweer? Daar zit